TV. De zaken over rust, wel, we hebben daar een aantal zaken rond vakantieplanningen, die veel transparanter gaan zijn. Ook het verdelen van die nachten, waar de verantwoordelijkheid ook bij Sky's lag en blijft liggen. Maar dat we daar ook meer transparantie in gaan krijgen. We hebben ook een aantal zaken rond Call Up, dat mensen minder gaan lastiggevallen worden. ...soxens of in verlof zijn. In de Champions League voetbal tenslotte... ...heeft Antwerp ook zijn tweede groepswedstrijd gewonnen... ...met 2-3 tegen Shakhtar Donetsk uit Oekraïne. Antwerp leidde met 2-0 aan de rust... ...en in de laatste minuut miste Toby Alderweireld ...een strafschop voor de 3-3. Speler Owen Wijndal is erg ontgoocheld. Ja, dan hoop je dat, uh, dat Toby maar erin schiet... ...maar uh, ja, helaas, ja, je ziet dat... Uh, Elke voetballer die veel penalties neemt, die, die kan wel eens een keer missen. Dus uh, ik denk ook dat niemand hem uh, iets kwalijk neemt. Alleen ja, we zijn wel gewoon met z'n allen hartstikke teleurgesteld. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Zowat de helft van alle bussen en trams in de provincie Antwerpen rijdt vandaag niet uit door de geplande vakbondsactie. En in Bonneheide is vanaf vandaag heel de dorpskermzone 30 extra trajectcontroles. Zullen controleren of auto's zich daaraan houden. We krijgen een dag met veel wolken, maar na de middag een zonnige periode, maximaal tot 18 graden. Morgen iets warmer halen we 20 graden. Meer nieuws uit je buurt hier over een half uur en heel de dag door in de app van VRT Nieuws. Minimax wateronthaarders. Ho, oh, oh, goeiemorgen. Dag Kim. Goeiemorgen. Dag Charlotte. Hoi, hé, hey, goeiemorgen. Zijn we dag, lieve mensen van het Jagershof in Deerlijk. Hey! Heerlijk, sorry. heerlijk? Ik het al zeggen. We zitten daar al. Zeg maar, goedemorgen lieve luisteraar. Ja, kijk, kijk, kijk. Je kan meekijken. In de app van Radio 2 kan je zien waar we zitten. Maar vooral lekker luisteren natuurlijk. Het was een mooie donderdag. Live in de beste buurt, 2023. Goedemorgen morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, What the ik voel mij supergoed. Ik heb hier heel hard zo'n kerstmarkt in oktober-vibes. Ik zie ja. kraampjes, ik zie lichtjes, ik zie gezelligheid. Uh, ja, alleen nog Genever, hè. Ja, valt hier... <lacht> valt hier nieuwstrapen op deze manier, denk je? Ja, ja, dat moet lukken, hè. Als die Genever komt en Kim kipt er een paar van, zou mooi zijn. Dan zijn we vertrokken, hè. Maar het is echt... Ja, het voelt als kerst. Toch? De beste buurt, ja, ja, kijk. Ook al luister je in Limburg en ben je een beetje bedroefd omdat Pelt bijvoorbeeld niet gewonnen heeft, je zal die sfeer kunnen meemaken, want iedereen is er geweldig klaar voor. Hebben we Bart Kajal al gezien? Ik heb hem nog niet gezien. Nee, maar straks komt hij wel. En eerst Michael Jackson. Goedemorgen. Jouw goeiemorgen voor hey, hey, VRT, Radio 2. Goeiemorgen, Goedemorgen. Het is 9 over 6. De dag is begonnen, zie. De deur is toe, sorry daarvoor. Doa Lipa dan the night. op Radio 2 dat we vandaag gaan betogen uh, voor het recht op betogen. Ja, zodanig dat je eigenlijk uh, niet drie jaar kan verbannen worden bijvoorbeeld van een betoging omdat je een relschopper bent. Veel betoging daarbij. Ja. Uh, het weer hier op dit moment is... De... Ja, het is lekker hè. Ja, het is goed. Het is aankunnen. ja, Ik denk dat we ongeveer aan een 13, 14 graden zitten. En we zitten live in Deerlijk, in het Jagerschool, de Beste Buurt 2023. Het is fantastisch, mooi om te zien. Nu, blijkbaar, heb jij gezegd dat Antwerp gisteren gewonnen heeft? In nee, ik heb dat heb niet gezegd. Ik denk het ook niet. Iemand heeft dat verkeerd begrepen. Nee. Nu, tegen Jacques Dardonjets, nu was er wel een supporter. En die dacht even wel dat ze gewonnen hadden. Op het einde heeft Alderweireld nog een penalty gemist. En dan, uh, ja, die 3-3 hebben ze dus niet gehaald. Ja, en er was iemand die dacht van oh, we hebben wel gewonnen, maar hij had het niet goed gezien. Moet even meeluisteren hoe blij die mens was met een dood paard. Ja, dat was het eigenlijk. Meer was het ook niet. Maar goed, ja, hij dacht dat ze gewonnen hadden. En ze hadden niet gewonnen. Kan gebeuren. Bon, eh, Margot van de... van eh, regio. Margot van de regio. <laughs> Margot van de regio. Ja, juryvoorzitter van uh, ja, de beste buurt natuurlijk. Hoe is het hier? Ja, goed. Hè? Voel je de warmte niet van de buurt? Mm. De sfeer en de gezelligheid. Iedereen heeft er ook veel zin in. Ik ben heel blij dat we hier zijn vandaag. Ja, er is ook een soort uh, lokale Johan Museum intussen aangekomen. <laughs> met de fiets. En op dit moment staat Kim al in de drukte. Kim, vertel eens waar sta je? En bij wie? Ja, joehoe, hier! Uh, ja, ik sta hier ook bij een warme, gezellige jonge kerel, Jordi. Goedemorgen. Goedemorgen. Sinds wanneer woon jij hier? Sinds juli dit jaar. Hoe ben jij geïntegreerd in deze mooie buurt ondertussen? Wel, ik denk dat dit het perfecte moment is om te integreren, maar uh, onlangs hebben we ook al een straatfeest gehad en daar heb ik al heel wat mensen leren kennen. En het is een super warme buurt en ik vind het fantastisch om als laatste huis die hier eigenlijk komen wonen is direct zo geïntegreerd te kunnen worden in deze fantastische groep. Dat is echt super. Ik vind uh, een warm applaus voor jullie zelf. Joe! Yeah. Hey! <hijen> Oké, okay, nou als laatste. Wat is het aller, allermooiste aan deze buurt? Wel, uh, iedereen staat eigenlijk voor elkaar klaar. Als iemand iets nodig heeft, iedereen staat te springen om te helpen. Uh, als er iets over is, iedereen staat te springen om het weg te geven. Het is echt fantastisch. Ik zie dat jij hier nog niet meteen weg bent, Jordi. Maar wij vandaag ook niet, hè Peter? Nee, nee, nee. Dank je wel, Jordi. En al die mensen die hier nu al zo wakker zijn. Het wordt een groot feest, want Bart Cahel komt nog. En we gaan die Beste Buurt vanmorgen ook officieel maken met een echt Beste Buurt-bord. Waar is het bord? Het bord ligt nog verstopt. Oké, okay, ja. dat is voor ongeveer een uurtje.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 we étions formidable. Formidables. Je Je formidable. Goeiemorgen, morgen. Daniel Ergo nog. goedemorgen. Fijn om te horen dat jullie live gaan bij De Beste Buurt. Het is ook dag van de leerkracht. Vergeet dat ook niet. Met een beetje aandacht voor alle leerkrachten ook.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 Goedemorgen, morgen. Natuurlijk wel live van bij de Beste Buurt in Deerlijk, Deerlijk. niet Deerlijk natuurlijk. Deerlijk. Bon, Conor Rousseau, hoe zit het er eigenlijk mee? De krant is blijven er vol van staan. Vandaag is een belangrijke dag voor hem. Vertel eens Charlotte van het Nieuws. Wat gebeurt er precies? Wel, uh, sowieso gaan we nog meer nieuws daarover opvolgen, maar we moeten eventjes een maand teruggaan. Uh, dan zou Rousseau op café geweest zijn in Sint-Niklaas en uh, ik kwam daar in contact met de politie en hij zou racistische uitspraken gedaan hebben over Roma-bevolking. Nu, wat de details daarvan zijn, het is allemaal een beetje speculatief. Het zou wel allemaal gefilmd zijn door bodycams. Dus kleine cameraatjes op het lichaam van uh, politieagenten. En wat er dus vandaag gaat gebeuren is eigenlijk dat ze die beelden gaan bekijken. Dus daaruit kan belangrijke informatie komen voor in zijn voordeel of in zijn nadeel. Hè. Ja. Afhankelijk... Um, van wat hij ook zelf gaat verklaren uh, Dus uh, Rousseau die mag um, ook gehoord worden over het incident En hij zegt dat hij zich daar niet zoveel van herinnert Dus die beelden Oei. moeten eigenlijk ja. een beetje duidelijkheid scheppen Want ja, beelden, daar kun je moeilijk over twisten, denk ik hè. Dat, dat wordt niet zo makkelijk En nadien um, zal uh, Rousseau een persconferentie geven Dus vandaag weten we daar dan wel meer over Maar het is allemaal nog een beetje zou, zou, zou dus ja. Ja. Dus Het is voor hem zelf ook nog een beetje vaag, blijkbaar dan Hij weet het dus zelf niet wat... Ja, dat, is... ja, dat zeg kan niet. schrikken worden ook ja. Maar vooral, er zijn al zoveel dingen uitgelekt. Dat vind ik zo straf, dat er altijd zoveel dingen op voorhand uitlekken voordat de onderzoek wordt gedaan. Ja, ja. Ja, dus wel, ja. laat, laat het ons even afwachten, denk ik. Zeg, Vandaag meer nieuws. Maar dan moet hij ook niks uitleggen over die uh, sms'jes? Want ik zag dat hij ook in de druk in de weer is geweest met uh, WhatsApp. Ja, en hij zou ook contact hebben gehad met de korpschef van de politie en met andere collega's. Ja, daar zal hij ongetwijfeld uitleg moeten overgeven. Ik was ook ergens dat dat ook niet wettelijk verboden is om met de korpschef een berichtje te sturen. Jij ja. al ik, gedaan? Met een, even denken, nog niet met een korpschef, nee. Maar ik zie wel met anderen. Ja, ik heb een geweldig WhatsApp verleden, ja. ja. Maar dat is een lang verhaal, hoor, Kim. Los ervan, er is ook wel iets wat je niet wil meemaken. Kim, helemaal voor jou. Goedemorgen, morgen. Ja, we zijn in West-Vlaanderen. West-Vlaanderen, dat is een bijzondere provincie. Het kan ook heel gevaarlijk worden. Want er zit hier in deze provincie, lieve mensen hier ook aanwezig, hier zitten vogelspinnen. Charlotte, hoe zit dat precies? Wel... Er zijn vogelspinnen in West-Vlaanderen... ...maar op 50 kilometer hier vandaan. Dus in Echtigem... ...het valt nog mee, ik weet niet hoe snel... ...een, Dat loopt snel. een vogelspin tot hier kan komen. Maar het is eigenlijk zo... ...die vrouw die had in Duitsland een pakketje gereserveerd... ...of besteld eigenlijk... ...en ze wou accessoires voor haar motor. En ze dacht... Ah, het is gearriveerd, eindelijk mijn pakketje met motoronderdelen. Ze doet het open, hè? dan ben je toch altijd enthousiast hè, als je een pakje openmaakt. Mm -hmm. Maar het waren zes kleine uh, tubetjes, plastic flesjes, met vogelspinnen in. Oh. Dus dat je had denkt, ze niet verwacht. Hier is mijn joie de coulas. Ik weet eigenlijk zelfs niet of dat in nee, een motor zit. Nee, nee. En het waren dan spinnen. Het waren spinnen. En uh, ja, Waarschijnlijk is het een verkeerde levering. Dus we gaan nu uitzoeken waar haar pakje is en waar het spinnenpakje eigenlijk moest terechtkomen. Dus bij de mensen die de spinnen besteld hebben, ligt er dan nu een Joanne de coulage. Wat ja. <lacht> is ook een joie de coulas? Dat, dat zo... weet ik eigenlijk ook niet. Maar... Niemand weet dat. Het zit maar... toch in een auto dat, dat, dat, of in een... Het moeten alleszins. Dus toch opletten als je het bestelt op waarom zeg je Kim, dit is een bericht voor jou? Was je niet bing voor, bing bang voor spinnen? Ah wel, nee, totaal ah, nee. niet. Ah, Oké, okay, kijk. Weet je dat ook weer al? Oh, weer iets bijgeleerd. Waarbij, je bent nergens bang. Die bang is krijgt ook slagen. Dat is waar, zeker van spinnen. <laughs> Goedemorgen. Ja, welkom bij de show. Je kan me volgen in de App van Radio 2 of live op 14 vanuit Dierlik, maar ook van in Oost-West, Antwerpen en Linder. Goedemorgen. Goedemorgen. een soort uh, enorme Juan de coulas. Leve la vida loca. <lacht> Zometeen, alle nieuws uit jouw buurt. Eerst Charlotte. Goedemorgen. de vakbonden houden een nationale actiedag en betogen vandaag in Brussel tegen de wet op het gerechtelijk betogingsverbod. Met die wet kan een rechter mensen die problemen veroorzaken tijdens een betoging drie jaar verbieden om nog te mogen betogen. Door de actie kan er vandaag hinder zijn bij het openbaar vervoer. En in de Champions League voetbal heeft Antwerp ook zijn tweede groepswedstrijd verloren met 2-3 tegen Shakhtar Donetsk uit Oekraïne. Antwerp leidde met 2-0 aan de rust, maar in de laatste minuut miste Toby Alderwereld wel een straf. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. Zoals je al zei Charlotte, geen eerste zegen voor Antwerpen in de Champions League. Nog altijd 0 punten voor de Great Old. Tegen het Oekraïnse Shakhtar Donetsk stonden ze lange tijd 2-0 voor. Maar gingen ze uiteindelijk met 2-3 onderuit. En Toby Alderwereld miste nog een penalty op het laatste. De teleurstelling bij de fans was dan ook enorm. De eerste halve tam was uh, bangelijk. En dan zijn we in slaap gevallen denk ik. Met zo'n goede verdediging. We laten nooit een clean sheet en nu krijgen we er drie binnen. Ja, ze hebben het wel weggegeven. Hè? Spijtig genoeg, maar ik denk dat we nog niet echt klaar voor zijn. Als je 2-0 voorstelt en je voorsprong moet afgeven, dat is uh, nooit fijn natuurlijk. vrees dat uh, het vooral voor ons een beetje geschreven gaat zijn. Vandaag wordt er veel hinder verwacht bij de trams en bussen van de lijn in de provincie Antwerpen. Personeel voert actie tegen een nieuwe wet die betogen zou verbieden en moeilijker maken. In onze provincie is bijna de helft van alle ritten geschrapt. In de stad Antwerpen nog meer, zegt Frederik Wit ook van de lijn. In Antwerpen zal 53% van de ritten worden uitgevoerd met een klein verschil tussen de regio Antwerpen-streek, zoals wij dat noemen, en de stad waar nog... ...nog iets minder ritten zullen worden uitgevoerd. De meest actuele info over jouw rit vind je in de app of op de site van de lijn. De treinen rijden wel, zoals gewoonlijk, maar de NMBS verwacht dat het drukker kan zijn. Het volledige centrum van Bonheide is vanaf vandaag een zone 30... ...en dat gaat gecontroleerd worden met extra trajectcontroles. Zo wil de gemeente het dorpscentrum veiliger maken voor voetgangers en fietsers. Een aantal verkeerslichten die dicht bij elkaar stonden, die worden ook uitgeschakeld. Meer uitleg door Schepen van Mobiliteit, Bart van Marken. In die zone 30 deactiveren wij de verkeerslichten, zodat er een gestage tred van wagens op gang komt. We creëren ook op die manier een heel verkeersveilige situatie voor voetgangers en fietsers, want die zone 30 wordt gemonitord door een trajectcontrole. En het is een heel bijzondere dag voor alle kinderen, ouders die ook hun juf of meester in de bloemetjes willen zetten Want het is de dag van de leerkracht Meestal wordt er dan een speciale attentie voorzien voor heel wat juffen en meesters in onze provincie Ik ging nog maar gezien luisteren naar juf Kaat van het derde leraar van de sint lut in Schelle, Die er een speciale dag van wilde maken Maar dat lijkt even mis te gaan, oh, wel, juf Kaat zou toch zijn opgedoken We gaan nog eens even kijken, wel, hier Komt jufkaart? Van alle leuke dingen. We hebben een kaartje gekregen van onze directie. Waarop ze uitlegt dat we natuurlijk veel meer zijn als een juf. Vorig jaar kregen we een cadeautje van het oudercomité. Wie weet dit jaar opnieuw. Gisteren. We zullen zien of dat lukt. Meer nieuws uit je buurt lees je voor je in de app van 14 Nieuws. Kom maar even kijken hoe druk het op dit moment is. Mona, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens. Er staat nu 20 minuten file op de Antwerpsring naar Gent, van Antwerpen-Oost tot Linkover. Naar Antwerpen verlies je 10 minuten vanaf Massenhoven. En dan gaat het wat trager op de binnenring rond Brussel van Strombeek tot de werken in Vilvoorde. Ja, we hadden uh, blijkbaar toch enige verwarring met Antwerpen ja. en Shakhtar Donetsk. Dus, ja. Rudy, speciaal voor Rudy, hoe is het eigenlijk afgelopen? <laughs> dus, Antwerpen heeft zijn tweede groepswedstrijd verloren en het ja. werd 2-3. Ik denk dat ik ga moeten geloven dat ik me echt versproken heb. Maar... Dit, dit, dit kan heel verwarrend zijn natuurlijk. Er zijn, ja, af en toe krijgen we ook nieuws uit, uh, bij onze collega's van Antwerpen. Misschien was het daar, misschien was het bij ons. Het zal, ik, maar, ik zal het wel geweest zijn. Antwerp... Ik neem het op mij. En excuses, mijn tong is nog een beetje koud hier in Deel. Ik Geen versproken. Probleem. Daarnet waren we bezig over Joanne de Koulaskin. Zeker. Christophe Jacques uit Langemarkt Poelkapelle weet wat het is. Christophe, goedemorgen. Morgen. Ja, vertel eens. Wat is nu uh, een, een de de coulaas? Uh, dat is de dichting tussen de motorblok en de cilinderkop. Mm -hmm. Waar de olie en het water niet bij elkaar kan komen. Ah, oké. Okay. Dat, zei, dat als, ik toch? Als, als, die, als, die, als, die, als die breekt, komt de olie en het water samen en komt de motor, de motor warm. Maar ik, met, zonder enige zeven? Ik lag er ook al jaren mee, maar ik wist dus niet dat dat daarvoor diende. Dus dankjewel, Christophe. Ja, ja, ja. We leren hier dank wel. elke dag bij. Dankjewel, lieve oh. luisteraar. Fijne ochtend. Voilà, c'est bon, Heel de familie is er voor uw verjaardag. Tante Ria, nonkel Mark, Jules. Hela, hola, mij niet vergeten, hè. En ook virussen. Grip, grip, hoera! Vieren deze winter weer mee. Eerst, uw cadeau, een stevige grip en een gratis hoestje erbij.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 En het werkklimaat, dat is even geweldig als het klimaatwerk dat je doet als buschauffeur. Ontdek al onze vacatures tijdens onze jobdagen of op de lijn.be jobs. De lijn. Beweeg mee naar minder CO2. Wat een mooie jas. Thanks. Draag normaal gewoon een parka hoor. Maar ik dacht ik ga eens voor iets anders. Zoals een leuke pufferjas van Cars Jeans of die ene trenchcoat van Only. Maar toen zag ik deze mantel van We Fashion. Die leek mij zo leuk bij deze trui van Itchy. Hij zit ook super lekker. Komt allemaal van Bol. Bol?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 Hey, hey. Megan Trainen, all about that bass. Hey. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is even die borstje. Je bent lekker opgestaan en je hoort ons, ziet ons live vanuit het Nog even over die wedstrijd Charlotte. <laughs> Is het nu goed? Ja, Charlotte van het Nieuws is allemaal niet erg. Ja, ik heb mij om zes uur versproken. Ja, maar je bent niet de enige die in de war was, hè? Het is, het is heel bijzonder. Daar doe je het tegen Antwerpen. Ja, en ik had gezegd dat Antwerpen gewonnen was, maar het is verloren. En ja. ik zei ook wel 2-3, maar dat wordt dan weer ingewikkeld. en het is Excuses. Maar... Ah. maar er was dus ook een supporter en die was zo blij. Die dacht van, mm -hmm. we hebben wel gewonnen. Ja. En Alderwereld heeft het weer gedaan. En die was compleet verkeerd. Die werd geïnterviewd door onze collega's van Radio 2 in Antwerpen. En die mens was werkelijk over de maan. Luister even mee. De enige Antwerpenaar die dacht dat ze wel gewonnen waren. Op alle wereld kunnen we altijd vertrouwen. Altijd vertrouwen. Kom op, jongens. Kom op. Nu gaan we, we overwinteren in Europa. Sowieso. In Hamburg pakken we ze. Sowieso. Kom op. Rot, weer zijn. Kom op. Maar het is toch mooi. Achter je ploeg blijven staan. Het blijft belangrijk, toch? En het is de gedachte die telt, hè. Oh, staat iemand aan de deur? Goedemorgen. De beste buurt. De beste buurt 2023 zit in West-Vlaanderen, dat is Jagershof in Deerlijk. En we gaan die beste buurt vanmorgen ook officieel maken met een echt beste buurtbord. Bart Keil komt, en het zijn zo'n bijzondere mensen hier. Wat maakt die buurt nu de beste buurt? En wel de verhalen natuurlijk, onder andere het verhaal van Clarisse. Je hoort en ziet Margot van de Regio op dit moment in de app van Radio 2 en VRT1. Ze staat bij iemand die... Ja, zonder deze buurt haar job niet zou kunnen doen. Margot, vertel eens. Ja, inderdaad. Ik sta naast Clarice. Clarice, wat houdt jouw job exact in? Wel, ik ben hier zelfstandige thuisverpleister in de regio en euh, dus ik ga bij de mensen thuis om te verzorgen. Ja, soms is dat ook in triestige situaties dat we terechtkomen en dan hebben we echt wel onze buurt nodig. Ja. ja. Want je hebt heel onregelmatige uren en jouw man is ook nog eens verpleger, dus jullie moeten heel vaak gewoon random wegrijden. Ja, wij reden echt heel vaak random weg. Euh, dus als er een crisissituatie is bij iemand, dan worden we opgebeld en dan moeten we vertrekken en dan zijn de kinderen soms alleen thuis als mijn man ook gaan werken is en dan zijn er altijd buren die klaarstaan om even op de kinderen te passen en, uh, dus jullie kunnen op elk moment van de dag gewoon jullie kinderen gaan droppen, ergens hier bij de buurt? Ik ben dat zeker, dat ik op elk moment zou mogen vragen aan mijn buren om mijn kinderen te droppen. Ja. Dat is wel echt bijzonder. Ja, dat is heel bijzonder, want wij wonen hier ook nog maar twee jaar. En we kenden ook niemand in de week als we hier kwamen wonen. En die zijn echt vrienden geworden. Dus we kunnen echt bij, voor alles bij hen terecht. Oh, maar kijk hoe mooi. Kijk, dat is dan een van de redenen waarom het Jagershof dus de beste buurt van Vlaanderen is. Hè. Zo hard op elkaar kunnen rekenen. Dat is heel mooi om te horen en om te zien. Het is belangrijk natuurlijk om te zeggen dat die andere buurten, dat er ook veel warmte was en veel, ja, veel schoonheid is. Maar het is een heel belangrijk op elkaar kunnen rekenen en op elkaar kunnen steunen. Dat gebeurt sowieso hier in Deerlijk. De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 Kan gebeuren, zo'n dingen natuurlijk. Ja, dat heb je. Maar uh, even het liedje. Ik... Waar heb je op geduwd? Ja, nergens. Ik heb nergens op geduwd, maar het zal me niet erg natuurlijk. Hè. Oei, zat er een vogelspin in je uh, mengpaneel? Het zou zomaar kunnen gebeuren. Het zou zomaar kunnen gebeuren. Oh, ik denk dat die helemaal kapot is. Dat zou heel tof oh, zijn. La, la, la, la. Ja, maar geen probleem. Misschien moet Charlotte nog eens vertellen over... Uh... Ja, die is echt helemaal kapot. Of is er hier een buurtlied? Misschien. Hebben jullie dat al? Nee, maar misschien moet je even met deze microfoon... Ja? Moet je even bij de mensen gaan. Ja? Ja, sowieso. Zet hem maar even aan. Ja. En kijken wat er kan. Ja, hey. want... We zitten... Ja, we hebben daar iemand door. Iemand van de beste buurt hier. Dag zit. Uh, ja, uh, ons, uh, on <lacht> ons systeem is even uh, stilgevallen en is kapot. Maar ik heb begrepen dat jij nooit stilvalt. Hè, want jij bent de ambiancemaker van de buurt. Klopt dat? Dat klopt, ja. En waarom noemen ze jou dan zo? Geen flowie die. Oh, Je doet niks. Geen feestjes, niks. Niks barbecues. Je bent altijd stil en op de achtergrond. Ja, ik sta daar. Nee, we zijn, uh... Ik zie heel veel mensen lachen. Dus uh, vertel misschien gewoon even de waarheid. Ik ga de waarheid spreken. Dat is hier echt een fijne, fijne buurt. Leuke mensen. natuurlijk, ik ben een Limburger, dus ik moet altijd plezier maken. Ik voel me overal thuis. Het is een Limburger, dat zou je ook niet zeggen. Echt waar? Toch wel? Ik ben van oud halen. Een Limburger? Ja, wel. Nu wel, die hoort je mee wel. Dat is bijna griezelig hoor, kameraad. Echt waar. Intussen hebben we weer muziek gevonden. Het is in orde. Geweldig. Een beetje dansen dan, hè? Ja, zeker. Dankjewel. Als ze laag is, Jefgeni is niet altijd even vrolijk En dat ligt ook wel eens aan mij En een beetje aan de weerman Maar die maakt eigenlijk niemand blij Met al zijn miserige buien Daar heeft zij geen boodschap aan Zij wil alle dagen zon En als het moet eens een orkaan Maar net als hem blijft Is daar dan toch dicht de nacht? En dan klaart alles, dan klaart alles hier weer op.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 Wat voor haar komt? Everywhere. Ja, zometeen het nieuws en dan hoor je of uh, Antwerp gewonnen heeft of niet. Spannend, hè? Je denkt, vallend, ja. <laughs> het blijft spannend. Ik, ik hoop deze keer Charlotte op een gelijkspel. <laughs> Dat zou toch mooi geweest? <laughs> ja, voor de mensen die, nog, die nu pas inhaken, er is iets fout gelopen met de uitslag. Ja, ik versprak me om zes uur en ik heb blijkbaar gezegd gewonnen in plaats van verloren. Dus uh, ja, sorry. Potato, potato. Yes. Het zit allemaal, is allemaal in, in je kop. Hè? Intussen kun je meevolgen bij onze. De thee wordt klaargemaakt, Bart Kael wordt gemasseerd, want straks gaat hij hier live optreden. Sommige dingen wil je echt, echt meemaken. En als je denkt van, oh, sport, welk... Ik stond? ben Maarten van Gramberen, sportanker bij Sportza. En vooral leer ik over sport kan praten, moet ik vooral luisteren. Luisteren naar commentatoren. ze zou je beter zwijgen. Luisteren naar wat niet gezegd wordt. I have nothing to say. I'm so sorry, I have nothing to say. En het liefst luister ik naar Sports at Daily. Een podcast waarin Jonathan Meddepenningen dagelijks een prangende sportvraag behandelt. Elke weekdag om 16 uur in de app van VRT Max. Lieso, dan kun je die podcast herbeluisteren. Dat is handig natuurlijk. Dus, Charlotte, jij weet wat gedaan.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 Zeg Aldi, wat is de knal die? Wel, het is Fairtrade week bij Aldi.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 Veritas al meer dan 130 jaar jouw pantiespecialist. Geniet nu van de bisbeursactie bij DSM Keukens. 40% korting op meubilair en een extra beurskorting. Bestel je keuken in oktober, dan krijgen ze dit jaar nog geplaatst. DSM Keukens altijd open op zondag. Kom de maand van het Italiaans design ontdekken bij Chateau Dux aan onweerstaanbare prijzen. De mooiste creaties made in Italy met de stijl en het comfort van de zetels van Chateau Dax. Alleen bij Chateau Dax. En natuurlijk willen we meedansen met Bart Kael. Die is er nog voor acht uur live vanuit de beste buurt hier in Deerlijk. Zeg, een goeiemorgen. Elke dag, dag voor 7 uur intussen 14 uur krijgen van Charlotte Krul. Goedemorgen, met de Nationale Actiedag protesteren de vakbonden vandaag tegen de wet op het betogingsverbod en in de Champions League voetbal verliest Antwerpen ook zijn tweede groepswedstrijd. De vakbonden houden een nationale actiedag en betogen vandaag in Brussel tegen de wet op het gerechtelijk betogingsverbod. Met die wet kan een rechter mensen die problemen veroorzaakten tijdens een betoging drie jaar verbieden om nog te betogen. Bijvoorbeeld omdat ze auto's in brand hebben gestoken of winkels beschadigd. Maar de vakbonden vrezen dat het verbod veel ruimer zal toegepast worden. Ze vrezen ook dat het... Dat zegt Miranda Ulens van de socialistische vakbond, Peter. Wij vrezen inderdaad dat het voorontwerp nu zo breed is geschreven dat het recht op betogen en onze stem te laten horen, dat dat gaat ingeperkt worden omdat men een aantal enkelingen onder controle wil houden, mensen die schade toebrengen. En daarvoor zijn er al strafrechtelijke bepalingen. Je kan het betogingsrecht niet bestraffen. Betogen is geen misdaad. Betogen is een recht. Straks betogen de vakbonden in Brussel en dat zal dus hinder kunnen veroorzaken bij de bussen en trams van de lijn en de MIVB. Maar de treinen die rijden normaal. De luchtverkeersleiders van Sky's gaan voorlopig niet staken. De vakbonden en directie hebben gisteravond een akkoord bereikt. Er was een conflict over de werkplanning. Volgens de vakbonden zijn er te weinig rustperiodes en dat kan onveilig zijn voor het vliegverkeer. Met het nieuwe plan komen er betere vakantieplannen en een betere verdeling van de nachtdiensten. Telecomoperatoren zoals Proximus en Telenet kunnen vanaf halfweg deze maand meer frauduleuze sms'en tegenhouden. Met zulke berichten ook wel smishing genoemd, proberen oplichters je gegevens te pakken te krijgen om uiteindelijk je geld te stelen. Nieuwe software kan nu tot zes keer meer van dat soort berichten ontdekken en ook blokkeren, zegt minister van Telecommunicatie de Sutter. Dus het is een systeem dat eigenlijk automatisch frauduleuze sms'en kan tegenhouden, erkennen en tegenhouden. Dat is met speciale artificiële intelligentiesystemen. Zodanig dat ze uiteindelijk niet meer bij de klant terechtkomen. Want we krijgen die vandaag elke dag natuurlijk. En we moeten opletten dat we niet doorklikken. Want dan worden we eventueel bestolen als we onze gegevens doorgeven. De hogescholen zien het aantal studenten in de lerarenopleiding stijgen. Dit academiejaar starten bijna 9.800 studenten aan de lerarenopleiding. En dat is ruim 5% meer dan vorig Dat Dus onder meer te danken aan zij-instromers die dus uit de privésector komen. In de Champions League voetbal heeft Antwerp ook zijn tweede groepswedstrijd verloren. Met 2-3 tegen Shachtar Donetsk uit Oekraïne. Antwerp leidde met 2-0 aan de rust, maar daarna ging het mis. In de laatste minuut miste Toby Alderweireld een strafschop voor de 3-3. Trainer Mark van Bommel is ontgoocheld. Die ontgoochelde Mark van Bommel, die houden we nog eventjes voor straks. Maar in dezelfde groep trouwens ging Barcelona met 0-1 winnen bij Porto. Het heeft nu 6 op 6 en Antwerpen staat op de laatste plaats met 0 op 6. Op het WK Turnen in Antwerpen heeft de Amerikaanse vrouwenploeg met Simone Biles erbij de teamfinale gewonnen. Het heeft nu al 33 medailles op, ze heeft nu al 33 medailles beter op WK's en Olympische Spelen behaald. En ze is daarmee de beste vrouwelijke gymnaste aller tijden. De gouden medaille van gisteren is de eerste die ze won sinds haar terugkeer na mentale problemen. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Minister van Justitie van Quickenborne heeft de inwoners op het Kiel gerustgesteld op een infoavond over een nieuw detentiehuis voor gevangenen met een korte celstraf. En zowat de helft van alle bussen en trams in de provincie Antwerpen rijdt vandaag niet uit door de geplande vakbondsacties. We krijgen een dag met veel wolken, maar na de middag zonnige periode maximaal tot 18 graden. Morgen iets warmer, dan halen we 20 graden. En meer nieuws uit je buurt, hier over een half uur en heel de dag in de app van VRT Nieuws. We we even kijken naar de problemen, Mona. Vertel eens. 20 minuten file rijden op de Antwerpse ring naar Gent, van Merksem tot Linkeroever, Naar Antwerpen een half uur bij, vanaf Massenhoven naar Brussel 10 minuten tussen Tieltwingen en Aarschot en vanaf Everberg. Dan 20 minuten traag rijden met file golven op de binnenring rond Brussel. Van Strombeek tot Tervuren komt dat door een ongeval. Eén rijstrook is daar versperd. En dan verlies je 10 minuten op de buitenring van Wezenbeek tot in Saventem. <middels> Survivor, goedemorgen. Het is maar acht over zeven al zie je. Goeiemorgen. Hey, hey, hey. Goeiemorgen, morgen. Je donderdag begint. Het is 5 oktober, het is de dag dat je hoort op Radio 2 dat Antwerp het niet gehaald heeft van Shakhtar Donetsk. Niet, niet, niet in de Champions League. Sommigen dachten van wel, maar dus niet. Alleszins niet. En ook de dag dat Conor Rousseau die gaat al die beelden te zien krijgt. Ja, vandaag moet hij dus vertellen wat er op beelden te zien is toen hij op café is geweest in Sint-Niklaas. Daar is gefilmd. Hij zegt zelf er niet zoveel meer van te herinneren, maar kijk... Als Je met beelden geconfronteerd wordt, dan komt daar zeker nieuws uit van. Het is bijna kerst. Maar eigenlijk is het wel, is het wel fijn voor hem. Want je hebt dat zo van die avonden dat hij denkt: ik ben het wel kwijt en hij kan het gewoon herbekijken. Mevrouw het gevoel, het is een soort, soort kerstavond. Wat zal er in het pakje zitten? Ja, ja, het is zo. Goh, oh, oh oei. o. Oei. Ah ja, oké. Ja, zo'n zelfgebreide muts van de oma zo, kan tegenvallen. Sorry, oma. Ja, ze is er niet meer. ja, Och ja. Die kon goed breien. Maar wij af, lieve mensen. Ja. Je hoort en ziet ons live op het, op het mooiste en het beste buurtfeest in het Jagershof in Deerlijk, in West-Vlaanderen, Deerlijk. Ja, ik weet het. Hey. Ja, ja. De beste buurt kan je zien VRT1 of live op onze app bij Radio 2. De juryvoorzitter Margot van de Regio, die kent de buurt intussen zeer goed en staat bij de mascotte van de buurt. Ben ik heel benieuwd. Kijk en luister even mee. Margot, wie of wat is die mascotte? De mascotte is Louis from Celebi. Die kan wel zelf niet zeggen, want het is een pomeriaantje Maar gelukkig staat zijn baasje Orlando erbij. Orlando... Louis, dat is echt wel de vriend van de buurt, hè? Ja, dat klopt. Uh, klein en groot. Iedereen is fan van Louis. Ja, ik snap het. Hij heeft ook al drie keer mijn gezicht afgelekt in die keren dat ik hier geweest ben. Het is een heel sociaal uh, hondje. Hij heeft ook zijn eigen Instagram-pagina. Ik heb gezien, daar heeft hij zo van die roze barbie petjes op en zo. Het is wel een beetje een diva, mag ik dat zeggen? Ja, gelijk de wijk, hè. En ook een, een hond die heel veel moet wandelen, want jullie zijn een supersportieve buurt. Ja, je zou het misschien niet zeggen, maar we zijn sportief. <laughs> uh, dinsdag hebben we ook nog, na de overwinning, gaan wandelen eigenlijk. En we hebben een stuk of zes kilometer gewandeld. En Luwietje is er altijd bij. Maar jullie gaan elke week wel wandelen. Inderdaad. Heel tof, met Luwietje erbij. Louis van Sellewee kan je volgen op Instagram, zou ik wel doen. Want hij is heel schattig allemaal. Zo, als je hem hier ziet... Je schudt dat elektromicro af nu. <laughs> we hebben dat grief nog nodig, hè. <laughs> Be calling me late at night. Cause you need to hear those words from me one more time. When you're on Tussen ook uh, aangekomen zijn. Goedemorgen. Ja, Lies, de zus van Meteor Uitstekend, had je punte Punto gespeeld Had je nu uh, waarschijnlijk een frigo gewonnen En de zus van Meteor, nog veel meer Meteor Vanavond bij Kim de Brie en Radio 2 BNB. want goed nieuws Vrienden van de Radio 2 en de Eregalerij Er is strafnieuws Want er is nog een naam Die in die belangrijke galerij komt En Kim, die vertelt je er alles over vanavond Dus niet Kim van ons nee. Maar Kim de Brie Vind je dat ingewikkeld, hè? Ja, vind je dat moeilijk? Er, hier is nog een Kim, trouwens Kim. Ja, nu ga je helemaal tilt slaan. Oh boy! Eind 19e eeuw. De kunstwereld maakt kennis met Anna Boch. Als kunstenaar, maar ook als verzamelaar. Museum in Oostende viert haar 175e verjaardag met een fantastische overzichtstentoonstelling. Volg haar spoor tijdens een impressionistische reis met werken van onder andere Gauguin en Van Gogh. Ook Radio 2 is erbij met een live uitzending van Radio 2 Spits. Morgen vanuit Museum in Oostende. Meer info op museum.be en radio2.be.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 van bij de eerste zonnestralen tot de zon weer ondergaat, geniet je met bruster van een terrasoverkapping of zonwering.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 krijg hier extra korting, Luc Oil, dat is mijn ding. Krijg vandaag bij Luc Oil een extra korting, dankzij onze lucky donderdag. Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta. Zoek bij de eerste letter het juiste antwoord. Goedemorgen. Ja, het is dag van de leerkracht, maar het is ook een beetje punto, punto van de slager. Want we spelen vanmorgen met Peter de dus Smet uit Overmeren. Peter, goedemorgen. Goedemorgen Peter en Kim. Goedemorgen. Zeg Kim, uh, ja, we gaan Absoluut. Zeg, uh, Peter, vanaf september. Er is blijkbaar een verschil wat mensen kopen. Vertel eens. Ja, ja dus in, uh, want, allez, het is sowieso seizoensgebonden. Maar het is ook te zien, uh, gelijk, dus, uh, september is een duurdere duur, duur maand. Mm -hmm. Dus op het einde van de maand, of ja, naar het einde van de maand toe. Dat weer, uh, als, uh, of, is dat de mensen dan meer van te kopen als Anticotus of duurder soos te vlees. Dus, dat is ja. echt zo'n verschil, ja. Dat is zo natuurlijk, hè. September dure maand. Maar kijk, ja. we zitten al aan oktober, zie je. Het kan rap gaan. Maar Peter, zometeen, ja, ja, ja, ja. zometeen start de klok van Punto Punto. Van hier, van hier. Ja, en ik ga ja, ik jou vragen stellen En zometeen krijg je de eerste letter van het antwoord Vul aan En bij drie juiste antwoorden win je een exclusieve goeiemorgen, morgenmok. Speel snel en pas als je het antwoord niet weet Ik wens je veel succes We beginnen vanmorgen met de N van Nou, nou, nou, nou, nou Welke N is 27 gedeeld door 3? Nee, nee. Welke O bak je als je geen zin hebt in een spiegelei of een roerij? En welke PSL Limburgs festival in augustus, waar Clouseau deed alsof ze een Finse band waren? Oh, je hebt gepast. Jammer, jammer, jammer. We gaan even overlopen, want Het, was... het ging lekker, zo. Ja, De N, 27 gedeeld door 3, was inderdaad 9. Goed gerekend. De O-bakje, als je geen zin hebt om een spiegelei of een roerij te maken, was een omelet. En dan, ja, de P, dat was pukkelpop. Pukkelpop. Ja, het festival waar zo zeg. Ik heb het gehoord, ja. Die had zich vermomd in een Finse bijn. Iets niet erg, man, jij mag vandaag Slager doen. Peter geniet yeah. van de dag, he yeah. man. Sorry, he. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen, morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen. Tentation tu kuerpo, mami, is pura tentacion. Yeah. Addiction. Se ha vuelto una adicción, yo lo sé, pero qué? si me gusta, niet me niet meer laat gaan, dan ga ik je niet meer más más We moet het weten, durf jij je te geven? Je weet dat ik mijn kans pak, want we krijgen geen tweede. Nee, nee, nee, zo ben ik in je moord. We kunnen niet ontkennen dat, dat je bij mij hoort. Ik wil inderdaad geen woord. Als ik je aan mag, zorg dat je lacht.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 Trixo, sterk in huishoudhulp en uitzendwerk. Kijk op striksoxx. En dan die andere fantastische zanger Weerman Bram. Goedemorgen. Oei, oei, oei, goedemorgen. We gaan dat niet doen hè. We gaan dat niet doen hè. Oh jij nee, de master. Nee, nee nee nee. Dat zou geweldig zijn. Oh. Goh, wie weet, wie weet. Ja. Wat? Ja, het zou kunnen hè? Waarom niet hè? Dat zou nu echt wel een goede stunt zijn. Maar bon, dat is voor later allemaal. Uh, hier in deerlijk, de ja. beste Bram, is het, het voelt een goede 10 graden. Wat krijgen we de rest van de wereld? Uh, we hebben ietsje meer. We hebben 12 à 13 graden op dit moment in Deerlijk. Met uh, toch wel veel wolken. En ja, die wolken die hangen overal. Nu, soms gaat de zon er doorheen kunnen komen. Maar ja, het zijn toch wel vooral die wolken die vandaag gaan blijven hangen. Ja. Hier en daar kan er ook wat gedruppel uitvallen. Maar toch vaak droog weer vandaag. En op het eind van de namiddag krijgen we ook wat meer zon. Temperaturen rond 17 of 18 graden. Met een matige bries uit het zuidwesten. Kortom, voor de Celewitis, dat lokale Wandelteam daar bij ja, jullie. Ja, uh, in, in Deerlijk. Dat is eerlijk. Ja, dat is is meer vandaag, hè. <laughs> ideaal wandelen we vandaag. Vandaag brede opklaringen. Dus een frisse nacht. Minima in Vlaanderen tussen 10 en 12 graden. Morgen dan wat hoge wolkenvelden maar de zon gaat daar doorheen kunnen schijnen. We krijgen dus opnieuw een mooie dag. Een warme dag ook voor de tijd van het jaar met temperaturen rond 20 of 21 graden. Zaterdag dan zonnig en warm met 22 graden maar liefst. En dan op zondag gaan we naar 3 of 24 graden met zon en wat hoge wolkenvelden. Dus ook voor de lokale kitseren op zondag is dat ideaal weer. Je hebt het opgezocht, fantastisch, toch goed bezig. Het is zoals die lokale supporter uit Antwerpen zou zeggen. Come on! Absoluut, <laughs> zeer goed bezig, zeg. Alleen ook de Masked singer, stel je dat even voor. Maar dan gaat hij dat nu niet vertellen, hè? Waarschijnlijk niet. Bram, geniet nog van de dag, hè, man. Goedemorgen. Ja, bon, eh, mensen denken van, oh, wat is dat groen? Ja, we moeten in de dat even vertellen, ja. Het is simpel, hè, we zitten hier in Deerlijk, in Jagershof, de beste buurt van Vlaanderen. Ze zijn aan het genieten, hè Kim? ze zijn aan het genieten ja, het is hier heel gezellig aan het worden er is koffie er is... ik wil dat eigenlijk toch wel eens zeggen ik begrijp waarom dat ze gewonnen hebben um, de, maar zet daar straks van sfeerbeheer is hier net een bloemetje komen brengen ja. en ik had daar straks een klein hoestje en er was eigenlijk geen thee en er is een mevrouw thuis thee gaan halen en heeft mij een theetje gebracht en dan denk ik wat een warme buurt. Ik zie op dit moment het beste buurtpodium ook klaarstaan. Bart Kael gaat daar optreden. Ik zie ook een ja, soort caravan met allemaal mooie lichtjes... ...waar iets aan het gebeuren is. Ik zie prachtige mensen die er zin in hebben. En lieve luisteraar, ik heb goed nieuws voor jou... ...als je fan bent van Diana Ross. Je kan haar live zien, dinsdag 17 oktober in Antwerpen sowieso... En daarom komt de topzangeress Sandrine morgen een livesong doen van Diana Ross. Nu, denk even na. welke drie songs zijn voor jou de beste Diana Ross hits. Deel die even op radio2.be. Klik door op de neus van Diana Ross. Want op die manier kan je Diana Ross van zeer dichtbij zien in de Royal Albert Hall in Londen. We zorgen zelfs voor een hotel. Straffe prijs. Kan niet gewoon gaan zien. Dus ga nu naar de app van Radio 2. Duw dit Diana Ross top 3 door. En nu de beste drum intro ooit. Luister eens goed. Zometeen gaat hij drummen. Zoals alleen Ben Krabbe. dat kan. We zijn begonnen. Nee, de beste drumsolo zegt Tom Vreken En de beste trombone. Is daar een trombone in, in, dit liedje? Zeker. Ja, vast wel. Diana Ross, die kon het allemaal. Dus jouw top drie. Mensen zijn hem nu al aan het door appen in de app van Radio 2. Dat is een goed idee. Maar ga naar de site van Radio 2.be. Klik daar op de neus van Diana Ross. En op die manier... Waarom zeg je altijd neus? Staat het. Staat. Kijk naar de site. Er neus staat erop. Maar je zegt dat altijd. Ja, maar dat is duidelijk. Voor de mensen dan weten. ze... Ah, de neus. Toink. En daarop klikken Als je dan. nu op dat oor klikt, komt het ook goed, hoor. Ah, ik weet het <laughs> toch allemaal niet. De top 3 dat ik in had, de Royal Albert Hall in Londen. Met een hotelovernachting, ontbijtje daarbij. Leuk. Great. Ook heel mooi, Kim. Wat hebben ze jou daarnet gebracht hier ah, wel, in Wel, ik zeg van de bloemen, van de thee. En nu net uh, zag je een lieve meneer dat ik misschien een beetje koud had. En die is mij zijn vest komen geven. En zeg nooit zomaar een vest of een trui... Ja, het is een, een vlies. Trui. Het is een... Het is een boy? Een boy. Een hey, boy. boy. Ja. Sorry, in is dat niet gewoon een vlies? In West-Vlaanderen tegen een trui zeggen ze boy. Oh, sorry, dat uh, wist ik niet. Een boy dan. Een boy. En dat komt van... Ja, een goede vraag. In Brugge zeggen ze een plover, maar hier in Zuidwest-Vlaanderen een boy. We moeten dus vragen van... Zeg, sorry, maar hier? als ik aan mijn man straks zeg, ze zijn mij een boy komen brengen, Heel dan la. ik wel eens in de problemen komen. <laughs> Moet je inderdaad niet doen. Nee, boy, maak met of zoiets. Ja. Het is een soort bash, weet ik veel. Ik verzin dit gewoon, hoor. Maar Zometeen alle nieuws uit jouw buurt. Eerst Charlotte Crowe. Goedemorgen. Met de Nationale Actiedag protesteren de vakbonden vandaag tegen de wet op het betogingsverbod. Met die wet kan een rechter mensen die problemen veroorzaken tijdens een betoging drie jaar verbieden om nog te mogen betogen. En door die actie vandaag kan er hinder zijn bij het openbaar vervoer. En telecomoperatoren zoals Proximus en Telenet kunnen vanaf halfweg deze maand meer frauduleuze sms'en tegenhouden. Daardoor proberen oplichters je gegevens te pakken te krijgen om uiteindelijk je geld te stelen. Nieuwe software kan u tot zes keer meer van die berichten ontdekken en blokkeren. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. Op het Kiel in Antwerpen hebben buurtbewoners op een infoavond hun bezorgdheden kunnen uiten over de komst van een nieuw detentiehuis. Dat moet er in het najaar van 2024 openen op de site van DigiPolis. In zo'n detentiehuis worden veroordeelden opgesloten die een korte celstraf kregen tot maximaal drie jaar. De buurt had graag iets anders gezien op de locatie. Maar wie er ook was gisteren was justitieminister Vincent van Kwikkenborne en hij benadrukte dat een gelijkaardig ...dat het detentiehuis in Kortrijk geen overlast veroorzaakt. Na een jaar zien we in Kortrijk dat er bij onze stadsdienst... eigenlijk geen meldingen zijn binnengekomen... ...dat de politie ook geen extra werk heeft gehad in het detentiehuis. Wel in tegendeel, we horen heel goede ervaringen... ...omdat intussen 45 gedetineerden bij ons hebben het detentiehuis verlaten. De meesten hebben vast werk, hebben vast een woonplaats. Ze werken in fabrieken, in horeca bij ons in de stad. De inwoners van het Kiel hadden ook veel vragen... ...over de impact op de mobiliteit in hun wijk door dat detentiehuis. Over mobiliteit gesproken, vandaag wordt er veel hinder verwacht bij de trams en bussen van de lijn in onze provincie. Want het personeel voert actie tegen een nieuwe wet die het betogen strenger zou moeten maken. In onze provincie is bijna de helft van alle ritten geschrapt. In de stad nog net iets meer, zegt Frederik Witok van de lijn. In Antwerpen zal 53% van de ritten worden uitgevoerd met een klein verschil tussen de regio Antwerpen-streek, zoals wij dat noemen, en de stad waar nog iets minder ritten zullen worden uitgevoerd. Wil je meer weten hoe over hoe het zit met jouw rit? Check dan de app of de website van de lijn. De treinen rijden wel zoals gewoonlijk, al voorspelt de NMBS een grotere drukte. <middels> En geen eerste zege voor de Antwerpen in de Champions League voetbal. Tegen het Oekraïense Shakhtar Donetsk ging Antwerpen met 2-3 onderuit. Nochtans, de eerste helft begon heel goed. Bij de rust stond Antwerpen 2-0 voor, maar daarna ging het dus helemaal mis. In de laatste minuut miste Toby Alderwereld nog een penalty en dus ook de kans op de gelijkmaker. De teleurstelling bij de fans was gisteravond enorm groot. De eerste halve van was uh, bangelijk. En dan zijn we in het zwaap gevallen, denk ik. Met, met zo'n goede verdediging. We laten nooit clean sheet uit, hè, en nu krijgen we er drie binnen. Ja, dat hebben het allemaal weggegeven. Hè? Spijtig genoeg, maar ik denk dat we er nog niet echt klaar voor zijn. Als je 2-0 staat en je voorsprong moet afgeven, dat is uh, nooit fijn natuurlijk. Ik vrees dat het uh, vooral voor ons een beetje geschreven was. In de groep van Antwerpen heeft Barcelona met 0-1 gewonnen van Porto. Daardoor is Antwerp nu alleen laatste met 0 punten. Na de wolken deze voormiddag komt de zon en halen we 18 graden. Ook de komende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Maar het wordt dan wel telkens iets warmer. Morgen 20 graden en in het weekend is zelfs 21 graden nodig. Eh, uh, mogelijk liever nodig. Dat, dat, dat daar kan over gediscussieerd worden. Meer nieuws uit je buurt in de app van Nieuws. Bolten, maar even kijken hoe druk het is vanmorgen. Mona, vertel eens. Ja, het begint hè, met op de winnering rond Brussel 1 uur file tussen Itteren en Anderlecht. Dat komt door een ongeval, de weg is daar gedeeltelijk versperd. Verder gaat het bijna een half uur trager met filegolven van Grootbijgaarden tot Tervuren. En dat komt nog eens door een defect voertuig op de afrit daar. Dan verlies je 20 minuten op de buitenring tussen Groenendaal en Saventem. Naar Brussel aanschuiven tot een kwartier vanaf Peutie tussen Tieltwingen en Holsbeek. En vanaf Jezus Eik op de E411 ook daar goed uitkijken voor een ongeval op de E40 naar Brussel, verlies je zelfs tot een half uur vanaf Heverlee. Fielen rijden richting Antwerpen, met drie kwartier bij vanaf Massenhoven. 10 minuten op de E34 tot in Ransd. En hetzelfde op de E17 vanaf Kruibeke. Er komt net een ongeval binnen op de E313 van Antwerpen naar Lummen in Geel-Oost. Daar is de weg gedeeltelijk versperd. 20 minuten filen op de Antwerpse ring naar Gent, van Antwerpen-Noord tot Linkeroever. En dan hebben we nog een ongeval op de R4 van Merelbeke naar Destelbergen in Melle. Ook daar is de weg gedeeltelijk Intussen kregen we ook een klacht binnen via de app van, uh, van Radio 2. Iemand die aan het meekijken was, naar uh, de Beste buurt hier live uitzending en deelik, dat er heel veel stof op de computer lag. Ja, ik ben er even met mijn vinger over gegaan en het meeste is eraf. Wat een multifunctionele vrouw ben je toch, Charlotte. van het Dankjewel. Is ongelooflijk, hè. Wedstrijd, wedstrijduitslagen, voorspellen en dan nog stof uithalen van de computer. Uh, ja. Heerlijk. Bon, zometeen is de werking. Kim. Ja. De officiële bekendmaking of de officiële onthulling van het Beste Buurtbord. Ze zijn het Op dit moment nog aan het bevestigen. Er hangt een vlag over. Ik vind het heel mooi. Zet je klaar, want Bart Kael is ook al gesignaleerd in de buurt. Panties waar je je mooi in voelt, koop je bij Veritas. Nu tot 30% korting op alle panties. Alle info op veritas.be. Veritas, jouw pantiespecialist. Je krijgt al tot 6.000 euro korting bij Suzuki. Draai aan het Rad, geef het juiste antwoord op de vraag en wint op 1.000 euro extra korting. Het Rad van Suzuki. Voorwaarde op suzuki.be Bij Telenet Business vinden alle soorten ondernemers wat ze nodig hebben om hun zaak digitaal te doen draaien. Ook degenen die urenlang scrollen op social media. Amai, die gaat trouwen of wat? Maar het niet adverteren. Jawel ze, ik heb vorig jaar toch iets gepost voor mijn zaak? Of was dat nu het jaar ervoor?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 Wij houden van de zon blinkend op water, weerkaatsend op sneeuw. Met elke dag genieten garantie. Wij houden van vakantie. Sunweb. En wat drinken we? Een shimmy zoals gewoonlijk? Oh, nee, geef mij voor de verandering maar eens een stukje shimmy. Allee, ga vlug de kaas snijden.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 De zon is zachtjes aan het opkomen hier in Deelijk en ook in de rest van Vlaanderen natuurlijk. Ja. Oh. De beste buurt. Goedemorgen. Ja, de jury heeft in elke provincie een beste buurt geselecteerd, maar er kan maar één winnen natuurlijk, dat is deze buurt geworden, Jagershof in Deerlijk. Een paar weken geleden hebben we jou gevraagd om je buurtkandidaat te stellen als beste buurt. Honderden buurten zijn er binnengekomen, echt merci voor zoveel warmte. Ik kan nu al zeggen dat we dit volgend jaar toch opnieuw gaan doen, Kim gaan we doen, hè. Sowieso. Zie je, als de baas luistert, Bij, als, er, als er een feestje is, dan zijn we erbij, hè. En er hangt veel liefde. En waar de liefde hangt, daar komt Bart Kajal. Bart Kajal, ah, goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Zeg, maar wat is dat hier? Ik vind dat ongelooflijk. Heb ik, ik heb al veel zulke feesten meegemaakt, maar niet zo vroeg in een dag. Nee, ja, ja, de mensen staan hier al strak, hè. Ja, ja. Met, ik zie ook nog, nog. ook nog geen bier en wijn en zo. Dat zie ik nog niet voorlopig. Dat, dat is voor om negen uur. Dat zit verstopt onder de boy, denk ik. Dat, uh, je, je zal niet weten wat je meemaakt. Bart Keil, zo meteen dan ga je optreden, na het officieel moment. Dus jij mag nu al naar okay. het grote Beste Buurt-podium okay. gaan. Dat staat daar, recht voor u, links. En dan moet je het dan nog maar een keer vragen. Maar we gaan het echt doen. Want op dit moment zie ik een heleboel mensen van de Beste Buurt staan hier in Deerlijk Jagershof. Ik zie ook de juryvoorzitter, Margot van de Regio. En Margot van de Regio staat bij twee belangrijke mensen. En ook een bord. Margot, wat oh. is er aan het gebeuren? Beschrijf. Oh, dit is zo'n spannend moment. We gaan zo meteen het beste buurtbord onthullen. Dat is het bord dat de buurt krijgt. Een heel, dat gaat een heel mooie plek krijgen in deze straat, in het Jagershof. En ik sta naast burgemeester Claude Kroes en de uh, schepen van feestelijkheden Louis van der Beken. Meneer de burgemeester, u moet wel trots zijn dat de beste buurt van Vlaanderen in Deerlijk ligt. Ik ben bijzonder trots. Het is een bijzonder mooie titel. En uh, over heel Vlaanderen, ik zou zeggen het, is een uh, zeer, zeer een mooi moment als burgemeester en ook als gemeentebestuur. Absoluut, absoluut. En uh, de schepen van feestelijkheden, hoe zit dat hier met feestjes in Deerlijk? De wel, meestal uh, zijn de feestjes niet zo vroeg. Hé. Dus een kleine tip voor het jagers of voor de toekomst. Misschien eens meedoen met een nachtprogramma in plaats van met een nachtprogramma. Wat moet zeggen? Dat ik me heel erg amuseer en uh, dat het heel, heel erg gemeentes, dikke proficiat aan onze buren die zo positief zijn, zich engageren en die vooral die verbondenheid creëren hier. Absoluut. En dan denk ik dat we over kunnen gaan naar het officiële moment. Meneer de burgemeester, u heeft een schaar vast, dus u mag naar het lintje gaan dat de kinderen hier van de buurt uh, vast hebben. En de schepen van feestelijkheden, die mag zo meteen het bord onthullen Ik stel voor dat we met de hele buurt aftellen 3 2 1 ja, en het doek gaat eraf. Voilà, dat is het beste buurtbord van Vlaanderen. Dat is zo'n typisch eh, bord dat je, dat je ziet als je een bebouwde kom binnenrijdt. Maar dat met de beste buurt van Vlaanderen erop. Heel mooi. Fantastisch mooi. Het is officieel. De beste buurt van Vlaanderen is nu ook officieel gemaakt. Het is het jaarsof in Deerlijk. En lieve mensen, gaan nu allemaal massaal naar het podium. En kijk en luister ook mee, ook thuis ergens in Vlaanderen. Want op dit moment staat hij op het podium... Het geweldige cadeau dat ze hier krijgen tijdens het Beste Buurtfeest. Maak ik nu al een groot applaus voor Bart Keil. Ja. Hoppa! Dag beste mensen, het Jagershof. Kom maar dichterbij. En het is toegelaten om mee te zingen. Ik wil vandaag mijn tijd verdroom. Kom bij jullie! Hoop, ha, hoop. Ik zit in de schaduw van de bomen. Hoop, ha, hoop. Laat de wereld zonder mij maar draaien. Heel traag. De liefzorgen mijn kop vandaag. Ik doe alles vandaag, liever draak, kan jullie mooi weer, van maar ja. weer vandaag? Beter, nee, viel dus geen stress in de maat. Laat de zon nu vrolijk schijnen, want dan heb ik toch zo graag vandaag mooi weer vandaag. Nee, vandaag geen gezeur, ben je klaar? Vandaag door niemand storen, kan jullie. Oh, oh, oh, oh, oh. En ik wil geen slecht bericht meer horen, nog eens. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. En de wereld zal wel verder draaien. Vandaag, want ik hou het vandaag liever. vandaag niet, we zijn dus jullie! Ja, Morgen. Maar... weer, vandaag nee, ik dus geen stress Laat de zon nu vrolijk schijnen Want dat heb ik toch zo laat Vandaag, mooi weer vandaag Nee, vandaag geen muziek, geen klaar Hé, hey, daar gaan we, ja. Want ik hou het vandaag liever traag. Mooi weer vandaag. Ik doe alles vandaag liever traag. Mooie weer van vandaag, mooi weer vandaag Nee, vandaag in je ze ben je klaar Oeh, oh. Mooi weer vandaag Ik nee, doe alles vandaag in je klaar Mooi weer vandaag Nee, vandaag, vandaag. Nee, vandaag. vandaag. Nee, vandaag. vandaag. Nee, vandaag. in de zin, je klaar Mooi weer Jongens toch, mooi weer. Hallo, hallo, hallo. Hopla. Hij kan niet stoppen hè. Oh. Die Bartkeil, heerlijk toch. Ja, hoor er is straks op veel meer Bartkeil natuurlijk bij ons. Het is gebeurd, hè. Daar word je toch wakker van, hè. Ja, maar gewoon als ik die Bart Kael zie, alleen al, dan krijg ik gewoon... Ja, ik vind dat zo'n positieve mens. Het is gebeurd ook, hè. En ook een positieve mens naast jou, Kim. Daar Absoluut. En andere Kim, Kim Mervili uit Deerlijk bij ons. Initiatiefnemster van ja, de beste buurtjagershof. Hoe voelt het, Kim? Oh, supergoed. Een ja. heel warm gevoel. Wanneer beslis je, ik schrijf mij in of ik schrijf mijn buurt in voor deze actie? Wel, mijn buurvrouw Clarice, die uh, al geïnterviewd werd, uh, had dat eigenlijk zien passeren. En ik ben onmiddellijk in mijn pen gedoken en uh, onmiddellijk doorgestuurd. Het, het <laughs> en, is indrukwekkend. En dan hoor je de moment van, ja, wij hebben gewonnen. Hoe een feest, feestje is dat dan? Wat hebben jullie gedaan? Ja, echt hek. Uh, ik moet zeggen, de dag dat ze hier langs geweest zijn om te komen kijken met de jury, heeft dat eigenlijk nog tot s'avonds tien uur geduurd. Oh. <laughs> Het was al feest en uh, ja, vandaag gaat dat uh, niet anders zijn. Dat zal tot vanavond duren, denk ik. Sowieso, hè. Intussen is uh, Bart Keil van het podium gekomen. Je mag even de microfoon me Bart. Ja, dat, was, uh, dat deed al deugd, hè, man? Dat was al goed, hè? Ik, dat is ongelooflijk. Hoe laat is het nu eigenlijk? Uh... Ja, het is nog maar tien voor acht. Tien voor acht. Ja, tien voor acht hè, en dat de mensen al zo meezingen. Zeg, Normaal slaap jij nog, hè? Ja, ja ik vind het fantastisch, echt wel. Maar nu ben je goed wakker, hè? Ja, ja, ja. ja helemaal, helemaal. Maar vooral, hoe was het feestje gisteren? Jullie hebben toch een feestje gehad, want jouw Luc is jarig geweest. Uh, Luc is jarig geweest gisteren. Uh, we vertellen de leeftijd niet meer, daar zijn we mee gestopt. Maar we zijn heel, zeer lekker gaan eten gisteren. Het beste restaurant, denk ik, op dit moment van heel België. Vertel. Bij Timbouri in Roeselaar. In, in ja. Wauw was me dat lekker. Echt waar, On onwaarschijnlijk. Indrukwekkend hè. <laughs> ik zie u al likken. Ja, ik, uh, ik lag in mijn bed, maar dat is niet zo erg. <laughs> Vandaar dat je zo strak staat. Maar kijk, zometeen ga je nog spelen, Bart Kijl. We zijn ontzettend blij dat je hier bent. Is Luc aan het luisteren? Uh, Luc is aan het luisteren, ja. Wil je even wakker? Ik denk het wel. <laughs> <laughs> Luc, laat eens iets weten in de app of je Maar aan het je zet altijd nee? de radio op, dus ik denk het wel, ja. Gelukkig maar. Dank je wel. Goedemorgen. Dit is Toto. En hold the line.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 Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts in Temse of Lier en kies uw korting. Gratis vloerverwarming, een vrijstaand bad of een houtwaard. Stijlaarts renoveert uw badkamer. Je Skoda bedrijfswagen moet een groot rijbereik hebben, 100% elektrisch en fiscaal aftrekbaar zijn. En hij moet ook. plek hebben voor mijn mountainbike! Je bedrijfswagen is vooral ook de wagen van je gezin. Ontdek nu de 100% elektrische Skoda Yak Corporate Edition. Vanaf 695 euro per maand, exclusief BTW. Aanbod enkel voor professionelen. Meer info op promo.skoda.be of bij je concessiehouder. Skoda Batterijen, ze zijn overal. De bekende, zoals die van je wekker. ...maar ook de minder bekende, zoals in je boormachine. Lege batterijen, recycleer ze allemaal. Breng ze dus snel binnen in een b inzamelpunt. b -Bad. Samen recycleren, beter voor de natuur. En voor ons allemaal. Campagne in samenwerking met de OVAM. Het is alles Scandemaand bij Carrefour. Met heel wat skandalige kortingen, zoals deze week... diepvrieskarnaalstaarten van Carrefour 1 plus 1 gratis. En je maakt ook kans op waanzinnige prijzen. Waaronder een trip naar Scandinavië.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 Sneakers dragen die niks van steun geven? Dat is toch te zot voor woorden? Dan kunt je even goed gaan werken met potjes pudding aan je voeten. Zeg schat, heb jij mijn puddingskes uit de frigo gepakt? Puddingskes? Nou, die vanillekes. Eh. Uh. Bespaar niet op kwaliteit, maar alleen op prijs. Daarom nu bij Van Haren Esprit Sneakers vanaf 39,99 euro. In onze winkels en op vanharen.be. Van Haren, van Haren. ...omdat we van schoenen houden. Echte liefde begint in een stijlaards badkamer. Kijk eens, Lieveke, wat denkt: u? Turquoise, grijs of beige? ik schatke, elke kleur past perfect bij u. Oh, dat is lief. Maar ik bedoel eigenlijk de tegels, ja. hè. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer? Oh, dat was makkelijk. Degene die het schoonste vindt. Nou. Kiezen begint in een Stijlaarts badkamer. Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts in Temse of Lier en kies zelf uw korting. Gratis voerverwarming, een vrijstaand bad of een hangtoilet. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer. De dat mijn ding. Ik krijg hier extra korting. De dat mijn ding. Krijg vandaag bij Lucoil een extra korting dankzij onze lucky donderdag. En wie doet er mee? Aan de mooiste Marie-Louise van de wereld. Gebeurt allemaal na 8 uur. Zeg goedemorgen. Elke dag, telk voor twee. VNT Radio 2. Het is 8 uur, veertien nieuws. Charlotte Krul. Goedemorgen. Met een actiedag protesteren de vakbonden vandaag tegen de wet op het betogingsverbod. En in de Champions League voetbal verliest Antwerp ook zijn tweede groepswedstrijd. De vakbonden houden een nationale actiedag en betogen vandaag in Brussel tegen de wet op het gerechtelijk betogingsverbod. Dat verbod straft mensen die tijdens betogingen geweld gebruiken en bijvoorbeeld winkelruiten of bushokjes en auto's vernielen. Wie gestraft wordt, mag dan niet meer meestappen in een betoging. Zo'n verbod is echt nodig, zegt minister van Justitie van Kwikkenborne. Het recht op betonen is natuurlijk een grondrecht, dat is evident. Hè. Maar het recht om een politieagent aan te vallen, om een winkel te vernielen of auto's in brand te steken, is dat niet? Hè. We zien bij manifestaties mensen die met een bivaksmuts aan en een hamer op zak geweld en vernietiging zijn. Vaak dezelfde mensen het zijn die mensen wiens recht op betogen we willen ontnemen, omdat ze het recht op betogen in gevaar brengen van al die vreedzame mensen.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 telecom zoals Proximus en Telenet die kunnen vanaf halfweg deze maand meer frauduleuze sms'en tegenhouden. Met zulke berichten, of ook wel smishing, proberen oplichters je gegevens te pakken te krijgen om uiteindelijk je geld te stelen. Nieuwe software kan nu tot zes keer meer van dat soort berichten ontdekken en blokkeren. En dat is heel belangrijk, zegt minister van Telecommunicatie Petra de Sutter. Wel, het belangrijke is dat uh, 30% van de Vlamingen uh, een frauduleuze e-mail of SMS in dit geval niet herkent en dus geneigd is om te zeggen: Oh ja, dat pakje dat was nog onderweg. Of ik moet nog die gegevens doorgeven bij mijn bank. Doorklikt, gegevens doorgeeft en daardoor bestolen wordt. Als operatoren dit soort berichten aan de bron kunnen tegenhouden zodanig dat die niet tot bij de klant terechtkomen, ja, dan is dat preventief nog veel beter natuurlijk. De hogescholen zien het aantal studenten in de lerarenopleiding stijgen. Dit academiejaar starten bijna 9.800 studenten aan die lerarenopleidingen. Dat is ruim 5% meer. ...meer dan vorig academiejaar. Vooral de opleiding voor leraar middelbaar onderwijs trekt meer studenten... ...en dat is positief, zegt Vlaams minister van Onderwijs Wijds. Het is heel goed dat secundair onderwijs net populair is... ...want daar hebben we ook de grootste nood. Daar zijn heel veel vacatures die er nog zijn... ...en zeker als het gaat over de richtingen zoals wiskunde Frans en dergelijke... Ja, ...dan is dat meer dan ooit te komen die mensen als groep... De Verenigde Staten gaan wapens die ze van Iran in beslag genomen hebben aan Oekraïne geven. Want Oekraïne heeft stilaan tekort. Er worden ruim 1 miljoen kogels voor machinegeweren weggegeven. Die waren eind vorig jaar per schip onderweg van Iran naar Jemen en zijn toen door de Amerikaanse marine onderschept. Iran is een bondgenoot van Rusland en werkt dus samen en levert hen drones in de oorlog tegen Oekraïne. Maar de Iraanse wapens die zullen nu uiteindelijk door Oekraïne gebruikt worden in de strijd tegen Rusland. In de Champions League voetbal heeft Antwerp ook zijn tweede groepswedstrijd verloren met 2-3 tegen Shakhtar Donetsk uit Oekraïne. Antwerp leidde met 2-0 aan de rust, maar daarna ging het mis. En in de laatste minuut miste Toby Alderwereld een strafschop voor de 3-3. Trainer Mark van Bommel is ontgoocheld. Er zijn ook een paar momenten achter elkaar wat gewoon verkeerd gaat. Dat lopen komen ons niet Normaal gesproken, en nu gebeurt het ons drie keer in een, in een wedstrijd. In de eerste helft bepaal je wat er gebeurt en in de tweede helft loop je er een beetje achteraan. En probeer je weer in die organisatie te komen. Maar dat is ontzettend moeilijk als de tegenstander heel snel de 2 1 maakt. Ja, dan ga je een klein beetje twijfelen en dan is dat heel moeilijk te corrigeren in dezelfde groep won Barcelona met 0-1 bij Porto, het heeft nu 6 op 6 en Antwerpen staat op de laatste plaats met 0 op 6 en op het WK turnen tenslotte in Antwerpen heeft de Amerikaanse vrouwenploeg met Simone Biles de teamfinale gewonnen het zilver en brons waren voor Brazilië en Frankrijk, Biles heeft nu al 33 medailles op WK's en Olympische Spelen behaald en ze is daarmee de beste vrouwelijke gymnaste aller tijden, de gouden medaille.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 We krijgen een dag met veel wolken, eerst maar na de middag zonnige periode en maximaal tot 18 graden. Meer nieuws uit je buurt hier over een half uur en heel de dag in de app van VRT Nieuws. De problemen op een donderdag, vertel eens Mona. Ja, heel wat op de binnenring rond Brussel. Daar sta je nu bijna twee uur in de file tussen Iteren en Anderlecht door een ongeval. De weg is daar gedeeltelijk versperd. Verder op meer dan een half uur rijden met filegolven van Strombeek tot Tervuren, Want daar staat een defect voertuig op de afrit. Op de buitenring drie kwartier bij tussen Gronendaal en Zaventem. Naar Brussel file rijden tot twintig minuten vanuit alle richtingen. Enkel goed uitkijken op de A12 in Wilrijk. Daar staat een defect voertuig op de rechterijstrook. Naar Antwerpen tot een half uur aanschuiven vanaf Massen. Verder tot 20 minuten op de E34 tot in Randst vanaf Oelegem. Ook vanaf Haastonk en vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse Ring naar Gent verlies je 20 minuten van Antwerpen-Noord tot Linkover. Op de E313 van Antwerpen naar Lumme drie kwartier bij in Geel-Oost. Dat komt door een ongeval waar je moeilijk voorbij kan. Een kwartier langzamer rijden op de E40 richting Gent tussen Erpenmeren en Wetteren. Een ongeval op de R4 van Merelbeken naar Destelbergen. En dat zorgt voor um, een gedeeltelijke ja, wegversperring in Melle. En dan wat langzamer rijden op de E403, Kortrijk naar Brugge in Roeselaren. Ook daar is een ongeval gebeurd. Je zou er moeten bij zijn, Mona. Intussen zijn de huizen versierd. Mensen staan hier oh. al ja, dronken van verlangen vooral met koffie en koffiekoeken. Je mist iets, je mist iets. Maar je kan het volgen natuurlijk in de app van Radio 2 of live op VRT1. Zoals Dirk van der Straten ook uit Eeklo. Gefeliciteerd eerlijk met jullie titel van Beste Buurt. Het is hier wel, want we kregen een kleine opmerking. Dat is hier uh, ja, het is een deel van eerlijk. Ja, is het Lodewijk of Cellewie? Cellewie zeggen ze hier, ja. Jagershof, dat is de, de buurt die gewonnen heeft. Het wordt een zalige, stralende, gezellige dag. Absoluut, want straks gaat hij nog eens zingen. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Minimax max Wateronthaarders. Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Oh, oh Bart Kajal gaat zo meteen opwarmen Ik zie intussen twee kleine roze kabouters ook voor ons, voor onze studio staan Schattig hè maar Er komen veel meer kindjes en ik word daar sowieso blij van maar hier is ook een, een speeltuintje dat is zo in de beste buurt Ik heb nog nooit zoveel kinderen zochtens zien schommelen en zien schappen Nee, Goedemorgen. leuk Jong en oud Pak elkaar eens vast ...voor de warmte, want het is echt een beetje kouder aan het worden plots. Een klein beetje. Drink the here and the time is right, oeis. in morning till late at night. Every man, every woman, every boy and girl, they all sing together. What a wonderful world. It makes you laugh. It makes you smile. It makes you feel good all the while. Look at all the joy it's bringing. All you need is music and everything. I see people dancing out in the streets. I see couples romancing. And everybody singing. I see people dancing out in the streets. Bum shaman. They sing you rub a dub of boom, shaman. Bum shaman. They sing you rub a, <laughs> -a dub of <laughs>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 in street, het, oh, sorry, sorry Oh, dit is te goed. Out in the streets, maar we hebben hier net, net en het is jammer want het televisiesysteem is ontploft. Waarschijnlijk heeft Sven nog niet eens weer piepje gedaan tegen onze antenne. Maar dus we hebben bier gekregen. Uh, hier een dedelijk. beschrijf eens, Kim. Wat hebben we gekregen? Ja, dat moet ik dan weer zeggen. Ja, dus uh, we hebben een cadeautje gekregen. Ik heb een 2-liter fles bier gekregen van de plaatselijke brouwer. De mijne heet Ferme hete klinken. Ja. En er staan borstjes op. Dat ben je ook wel. En voor jou, uh, ja, hoe moet ik dit gaan uitleggen? Uh, er staat een bal er op. Er moet er, een ja, ja, er ja. staan gewoon een bal op. En er staat op mega Dank Dankjewel, wel. Echt waar. Respect. Ja, sorry, ik lees gewoon maar wat erop staat. Dus, het is prachtig om te zien. Maar het is bier vooral. Dus uh, dat was even belangrijk. Dat komt goed van pas. De beste buurt is hier zo lekker bezig. 5 oktober, de dag dat je hoort op Radio 2. Ja, dat kon er zo zijn zijn beelden gaat zien, die waar dat hij eigenlijk niet van wist dat ze er waren. Ja, hij is op café geweest in Sint-Niklaas, dat is daar allemaal gefilmd. Hij zegt zelf dat hij niet goed meer weet wat er allemaal gebeurd is, maar vandaag komt daar zeker meer nieuws over, want hij moet zich verantwoorden en de beelden bekijken. Ja, we kruipen boven de 10 graden, dat is wel duidelijk. Het zijn wel een paar grijze wolken hier, maar het zou een oké okay dag worden. Je hoort en ziet, je zag ons live, want de boel is ontplofd blijkbaar, van het Beste Buurtfeest in het Jagershof in Deerlijk, in West-Vlaanderen. De Beste Buurt 2023. We hebben een schoon bord, een officieel Beste Buurtbord. En we hebben ook een geweldige Bart Keil. Die staat nu klaar. Geniet vooral mee. Luister mee in de app van Radio 2 en op de radio. En hier, Beste Buurt, mag ik jullie nog eens horen voor de enige echte Bart Keil. Rijker dan een koning, blijer dan een zondagskind. Alsof elke dag opnieuw de zomervakantie begint. De wereld lacht me toe en alles valt in de plooi. Met jou erbij is het leven plots eenzommig. Wat is jouw geheim, wat is jouw reheim? Ik voel me herboren met jou aan mijn zij. Wat is jouw geheim, wat is jouw reheim? Ik ben betoverd, wat doe jij met mij? Wat is jouw reheim? wat is jouw geheim? Jij doet me dromen, jij maakt me blij. Wat is jouw geheim?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 liefste, kom hier en verklap het mij. liefste, kom hier en verklap het mij. Candy, die bart Fantastisch. Jullie zien er allemaal heel sportief uit. Ik weet niet of ik deze ochtend al wat ochtendgymnastiek hebben gedaan. Zo niet, dan neem ik jullie nu graag mee naar, naar het zeetje En daar gaan we een beetje sporten. Daar gaan we samen zeilen voor de deur.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 Ik wist nog niets van dat zeilen Ik stond volkomen voor gij. Kom, zij je voor u eerst, dan sla je het dus later Trek het je niet aan, ga door wel later Geniet je dat te meer, van wind en van water Van wind en van water, van water en wind Prima! Nu zei de weg van de stijgen? Het avontuurtje begon Ik zag een roeien, een rijden En zat zo fijn in de zon Tien minuten later sloeg ik overboord Want ik had nog nooit van overstag gehoord Ik wist nog niets van dat zeilen Alleen de foutje Kom Gewoon tot achteraan! Je voelt het eerst, dan sla je het vlaten, Denk je nu niet aan, ga door maar later weet je, dat is even wat hey! We zijn er uren en uren Met dat vertrouwde geplot Ik mocht ook eventjes sturen en was verschrikkelijk trots De maskenarts, de vriendelijke zon stond hoog Het was maar dat hoog een zeeman zo Ik wist nog niets van dat zeilen Maar we staan bijna weer droog Zijn je goed zijn gevoel sla je je vlaten, Trek je je niet aan Ga door, van later, geniet je resten meer Van wie van water, van wiet van, van, van, van water Van water, we hebben nog een keer Zeg hier voor het eerst, dan sta ja! je in de, de water Trek het jullie daar, ga door, want later Geniet je resten meer, van wiet en van water Van wiet van, van, van, van water, van water, de hebben Gaat door van later, geen niet je best toen meer. Van witte van water, van winkel van water, van water van jullie, van winkel van water, van water en wind, van winkel van water, van water en wind. Van winkel van water, van water, water. water. jij. Ja, Man, ze worden zot. De beste buurt met Bart Kael. En dan moet Marie-Louise nog komen. Die hoor je straks nog. Ze hebben alles gelezen, alles gezien, alles gehoord... En op zaterdagochtend delen ze alles op Radio 2. Radio 2 Weekwatchers. Het leukste nieuwsoverzicht van de week met Anja Daams en haar vrienden. Zeker, zeker Ruben in Marokko, dus neem ik het heel graag over. En ik doe dat niet alleen. Danira komt weekwatchen en er is live muziek van Paul Michiels. Radio 2 Weekwatchers. Live van op de Living Tomorrow Innovatiecampus in Veelvoorde. Zaterdag om 8 uur op Radio 2.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 Zet de puntjes op de O. Ontdek nu de Herman Deals voor superisolerende voordeuren. voorduren. Kijk snel op herman.be Je keuken op maat. Bij Krevelkeukens krijg je daar nu 50% meer budget voor. 50% meer voor de keuken? Geweldig! Het is alleen te hopen dat mijn pa dan ook niet 50% meer van zijn lekker stooflees maakt. Ach, dat is echt niet te vreten. Crevel. Leef beter. Actievoorwaarden op krevelkeukens.be. Trixo is dé specialist in huishoudhulp en uitzendwerk. Of je nu een hulp nodig hebt die heel goed strijkt, wow. stofzuigt, wow. appelcake bakt wow. of super nauwkeurig werkt, alles is klaar. Wow. Bij Trixo vind je dé huishoudhulp. Trixo, sterk in huishoudhulp en uitzendwerk. Kijk op trixo.x.be. Goedemorgen, Morgen. Peter en Kim. I saw the fire in your eyes I saw the fire. It's time be me close I feel the heat Between us. You. Ja, er zijn mensen die lekker wakker geworden zijn vanmorgen. Goedemorgen, De beste buurt. Doris Tersen bijvoorbeeld super zegt. Zo wakker worden met de geweldige baard, Absoluut. Zometeen gaat hij nog een soort wereldrecordpoging eh, Polonaise. Of misschien wel Marie-Louise doen. Oronijzen hebben wel gedaan, hè. Dat, is just, dat was al de moeite. Hoe gaat dat precies, de Marie-Louise? Hoe moet je dan precies zitten? Je kent dat. Ja, dan moet je zo op de grond gaan zitten en je benen open en dan allemaal achter elkaar en gewoon gaan, hè, Naar voren, naar achteren, terug en blijven gaan. Ja, het, vindt, is het, niet zo? ja het, is, het klinkt als een Meestal soort. Meestal heb je dan zo'n beetje gedronken op een trouwfeest, maar nuchter kan het ook. Ja, een soort muzikale gangbang eigenlijk. Fantastisch. <laughs> <laughs> Om ja, te wat horen. Denk jij dan? Hoe jij het beschrijft? Ja, het is je beschrijving. Maar we zitten in de beste buurt van Vlaanderen 2023. Dat is het Jagershof in Deerlijk. En daar hebben ze ook een onwaarschijnlijk straffe postbode. Hij kwam hier vanmorgen toe. Je moest dat gezien hebben. Ja, ja, Ze werden zot. Die kreeg gewoon een applaus, die man. Moet een heel bijzonder iemand zijn. Je ziet en hoort hem nu in de app van Radio 2. Want die is weer gemaakt bij Margot van de Regio. Margot, vertel eens, wie is die postbode? Ah wel, dat is Alain Habimana. Die is al één jaar postbode in de buurt. En Alain, effectief, als jij hiertoe kwam, jij wordt echt als een celebrity onthaald. Iedereen wil met u op de foto een babbeltje met u doen. Dat is wel fijn werken, denk ik. Dat is heel... Uh... Het is een onbeschrijfelijk gevoel. Ik werk elke dag. Ik doe mijn werk met trots en met plezier. En wanneer ik die liefde ontvang van al die mensen, kan ik niet anders dan het terug te geven. En toen ik hier begon als postbode, had ik nooit verwacht dat ik zo omarmd ging zijn. En dat de mensen hier mij precies als een van hun gingen ontvangen. En ik, uh, ik ben altijd oprecht met de mensen. Ik ben eerlijk. En ik voel me een deel van de familie. En uh, ja... Dus... Dat is heel fijn. Dus de titel van Beste Buurt voor het Jagershof is wel verdiend volgens jou? Zeker. Uh, ik zei het al tegen hen, een jaar op voorhand toen ik hier begon, van ik kom veel mensen tegen, maar ik zie niet elke dag mensen zoals jullie. Dus ik noemde hen eigenlijk al de Beste Buurt, voordat ze zelfs waren gewonnen. Dus, uh... ja. dat, dat wil heel veel zeggen. Moet je vandaag nog post ronddragen Alain? Het komt goed uit, het is mijn vrije dag. Oké, okay, dan uh, stel ik voor dat je een beetje onder de massa gaat mengen, want biedt: gaan we de Marie-Louise doen. Ooit al van gehoord? Uh, ik ben Afrikaan en dit is allemaal nieuw voor mij. Oké, okay, de Marie-Louise, doe die ogen maar goed open, Alain, want je gaat hier dingen zien die je nog nooit gezien hebt in het of denk ik. Komt helemaal goed. Ja. Groot applaus voor Alain. De Marie-Louise, dat is voor straks. Hoor, hoe gek is dit? Zalig. Iedereen wordt zot. <laughs> Heerlijk! Oei, wat schrik Peter en Kim. Altijd. Half negen is hier het belangrijkste VRT-nieuws. Kijk je van Charlotte. En zo meteen alles uit jouw buurt. Goedemorgen, telecom -operatoren. Zoals Proximus en Telenet kunnen vanaf halfweg deze maand meer fraudeleuze sms'en tegenhouden. Daardoor proberen oplichters je gegevens te pakken te krijgen om uiteindelijk je geld te stelen. Nieuwe software kan nu tot zes keer meer van die berichten blokkeren. En er kan hinder zijn vandaag op de bus of tram, want er is een nationale actiedag van de vakbonden. Ze protesteren tegen de wet op betogingsverbod. En die straft mensen die tijdens betogingen geweld gebruiken... ...en bijvoorbeeld winkelruiten of auto's vernielen. Wie gestraft wordt, mag dan met die wet niet meer meestappen in een betoging. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Het nieuws uit Antwerpen met Dennis van den Buis. Het volledige centrum van Bonheid is vanaf vandaag een zone 30... ...en dat zal gecontroleerd worden door extra trajectcontroles. Zo wil de gemeente het dorpcentrum veiliger maken voor voetgangers en fietsers...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 Bewoners van de Antwerpse wijk Kiel hebben op een infoavond hun bezorgdheden kunnen uit over de komst van een nieuw detentiehuis. Dat opent volgend najaar op de site van DigiPolis en daar zitten, zullen gevangenen zitten die een korte celstraf kregen tot maximaal drie jaar. Maar er is wat bezorgdheid, zegt buurtbewonster Marina Hertogen. Ze hebben een plaats gezocht, terwijl voor die plaats wij ook andere uh, ideeën hadden. Want er is op het Kiel hier een groot probleem van mobiliteit. ...hier zijn elf scholen... ...hier zijn verschillende kinderkribbes... ...en hier kun je amper nog met de fiets rijden. En wij hadden gedacht... Uh, laat een stuk van de Digipolis hè, van, van dat gebouw uh, gebruiken als parking. Er waren ook bezorgdheden over veiligheid, maar minister van Justitie van Kwikkenborne was aanwezig en benadrukt dat in Kortrijk een gelijkaardig detentiehuis op een jaar tijd geen klachten heeft veroorzaakt. Antwerp heeft verloren in de Champions League voetbal tegen Shakhtar Donetsk. Nogthans stonden ze 2-0 voor, maar het werd 2-3. En de Antwerp-fans waren enorm teleurgesteld. De eerste halve time was... Uh... Bangelijk. En dan zijn we in het slaap gevallen, denk ik. Met, met zo'n goede verdediging. We laten nooit een clean sheet en nu krijgen we er drie binnen. Ja, dat hebben dan allemaal weggegeven. Hè? Spijtig genoeg, maar ik denk dat we nog niet echt klaar voor zijn. Als je 2-0 voorstaat en je voorsprong moet afgeven, dat is uh, nooit fijn natuurlijk. Ik vrees dat het uh, vooral voor ons een beetje geschreven gaat zijn. Antwerpen is nu alleen laatst in zijn groep met nul punten. En het is de tijd dat de schoolpoort en de schoolbellen open gaan of gaan ringelen. Zet je juf of meester vandaag toch maar eens in de bloemetjes. Het is de dag van de leerkracht. Juf Kaat, leerkracht derde leerjaar in de Sint-Lutgardisch school in Schellen, heeft alvast zin in deze bijzondere dag. Van alle leuke dingen. We hebben een kaartje gekregen van onze directie, waarop ze uitlegt dat we natuurlijk veel meer zijn als een juf. Vorig jaar kregen we een cadeautje van het oudercomité. Wie weet dit jaar opnieuw. Gisteren kwamen er ook al kinderen van mijn klas naar mij en die zeiden... juf morgen ga ik jou in de bloemetjes zetten, hè. Dus uh, ik heb heel veel zin hier vandaag. Na de wolken komt de zon, in de namiddag halen we 18 graden. Meer nieuws uit je buurt lees je heel de dag door in onze app, die van VRT Nieuws. Het wordt een zotte boel van, van het weekend. Wat een temperaturen krijgen we, zeg. Heerlijk. Hopelijk vallen die files een beetje mee vandaag. Mona, vertel eens. Nee, absoluut niet oh. jammer genoeg, want op de binnenring rond Brussel sta je nu meer dan twee uur in de file. Tussen Iteren en Anderlecht en dat komt door een ongeval. De weg is daar gedeeltelijk versperd. Verderop verlies je een half uur van Strombeek tot Vilvoorde. Dan drie kwartier bij op de buitenring tussen Waterloo en Saventem. En naar het centrum van Brussel verlies je nog eens anderhalf uur vanop de Tervuurlaan. En daardoor loopt het ook helemaal mis in de omgeving. Naar Brussel dan aanschuiven tot een kwartier vanaf Ternat vanaf Wolvertem tussen Tiltwingen en Holsbeek. En vanaf eijk 20 minuten bij vanaf Bertem en 30 vanaf Zemst. Naar Antwerpen ook aanschuiven tot 20 minuten vanuit alle richtingen, wel 30 minuten vanaf Massenhoven. 10 minuten bij op de Antwerpse ring naar Gent, van Antwerpen-Noord tot Linkeroever. Op de E313 van Antwerpen naar Lumen verlies je drie kwartier in Geel-Oost. De weg is daar wel vrijgemaakt. Een ongeval op de R4 van Merelbeke naar Destelbergen in Melle. De weg is daar gedeeltelijk dicht en hou ook rekening met 10 minuten kijkfile. Nog 10 minuten file op de E17 naar Kortrijk tussen Destelbergen en Gent Centrum verderop hetzelfde bij Kruisum. en in Merelbeke is de Hundelgemse steenweg tussen de Provincielaan en de Zwijnaardse steenweg, die is in beide richtingen versperd door nog een ongeval. Enige voordeel natuurlijk is dat je als in de file staat, die zo meteen kan genieten van een indrukwekkende Marie-Louise live vanuit Deerlijk, vanuit de Jaarshof, beste buurt. En Ruby Hendricks zit aan een compleet andere kant hij woont in de Provence, laat weten in de app we staan iedere morgen op met uw excellente muziek en de beste de zender die we kennen Robby, dankjewel voor zoveel mooie woorden en die Marie-Louise, die komt eraan over een goede vijf minuten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 Welkom in de wereld van GigaSnel Internet met Orange. Ja, ja, Alleen ja. oh, nee, nee hè. Wat, hè? Ja, we moeten eerst een update doen. Ah, maar terwijl die laat oud kunnen jij de NAFAS al doen. Oh, het is al geïnstalleerd. Dan doen we voort, hè. Als kik wint, doe jij de Nafas, En als jij wint, doe jij de Nafas. Deal. Eh, wat, hè? Geniet ook van GigaSnel Internet met het Love Pack van Orange. GigaSnel Internet en 20 gigabyte mobiele data voor 61 euro gedurende zes maanden. Voorwaarde op orange.be.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 Met wie anders? Goedemorgen, morgen. Goedemorgen, morgen. Jouw goeiemorgen telt voor twee. Peter en Kim. Als je nu even kijkt in de app van Radio 2, dan zie je twee dames achter mij staan. Dames, aan wie moeten jullie de groetjes doen? Aan Vera de Vies. Ja, aan mijn zo, Vera de Vies. Bij deze ben je, <lacht> ben je begroet door twee dolle, dolle Bartkaal-fans ook hoor. Zit er nog Zit er altijd live. Goedemorgen. <lacht> de beste buurt. In de beste buurt van uh, West-Vlaanderen, van Vlaanderen zelfs. Deerlijk is het in het Jagershof. En op dit moment staat Bart Keil klaar op het podium. Dit wordt een heel mooi moment. Doe vooral thuis even mee of zelfs in Antibes, waar Anne, uh, waar Anne ook aan het luisteren is. Bart Keil gaat de Marie-Louise doen en iedereen zit klaar op de grond hier. Dit zijn beelden die je nooit meer van je netvlies zal kunnen krabben. Bart Kijl, als jij er klaar voor bent, Marie is er klaar voor, Louise ook en deel ook. Dan mag het gaan gebeuren live op Radio 2. Bart Kael! De Marie-Louise danst op en neer. Ze gaat dwars door de woestenorgaan. En de huilende wind gaat weer wel Maar de ze zal nooit vergaan en roeien, we werpen de netten, want s morgens tot s'avonds een mager vanste. Maar je werkt als een beest, nog twee dagen en dan. De veilige haven, dan gaan we van wal, en vieren we feest, handen in de lucht. De Marie-Louise stopt en neer, ze gaat vast door de woestijn op En de huilende wind gaat weer wild verkeer, maar de Marie-Louise zal nooit vergaan en de roeien. De oude ons wel naar veilige orden de meester naar God. Kapitein van zijn schuit, hij houdt steeds de koers, verliest nooit de doden, houdt ligt hij soms dronken in zijn kajuit. De valieel is er al en weer gaat barst door de woeste kaart en de huilende wind gaat weer wel verkeer, maar de marie is ze zal nooit vergaan. En de broeier, je valt in je kooi, je voelt je geborgen, er klaagt iets in jou En je denkt weer aan thuis, je vraagt je weer af, wie zal voor ze zorgen als het schip vergaat met maan en huis. En ze zingen jullie samen met mij. De Marie-Louise dan stopt en neer Ze gaat vast door de moestenorkant En de huidende wind gaat weer wild verkeer Maar de Marie-Louise dan stopt en neer Ze gaat vast door de moestenorkant De Marie-Louise zal nooit vergaan, de Marie-Louise zal stopt en neer. Ze gaat hard door de hoestenorgaans, en de huilende wind gaat weer wil tekeer. Maar de Marie-Louise zal nooit vergaan. Ja, wat was dat allemaal? Zeg. Bart Bartkeel live vanuit Deerlijk. Ik denk dat sommige mensen een beetje een kou kunnen hebben, maar dat is niet erg natuurlijk. De sfeer is goed en de warmte is wel te voelen. Op dit moment staat Kim bij een, een, ja, een inwoner van het Jagershof, van de Beste Buurt. Wie ik, heb je daarbij, Kim? Ik sta bij Inno. Inno is inderdaad buurtbewoner. Jij moest normaal vandaag werken, maar ja, dit wil je niet missen natuurlijk. Dat wil ik absoluut niet missen. Uh, ik moest normaal maandag niet werken. Vandaag wel. Dus uh, heb ik toch wel een wissel kunnen regelen op mijn, uh, op mijn werk, uh, dat ik maandag ging gaan werken en vandaag komt thuis thuis. En geen spijt van? Zeker geen spijt van. Zeker niet. Nee, het is, uh, het is hier prachtig. Ja, het is zoals alle feestjes, uh, dat Walter altijd mima. dan in het ochtend, vroeg of 's avonds sluit of in de nacht. We uh, er altijd een feestje van. En wat is het zotste wat je zo op zo'n feestje al meegemaakt hebt hier? Ik weet niet of ik dat eigenlijk mag zijn hier. Heb, uh... Ja, dat mag ik. kijk nu naar de buur. hier. Ik heb hier onder andere leren uh, bier drinken. Uh, ja, ik uh, ben 34 jaar. Ik had nog in één pint gedronken. En, uh, het is ervan gekomen. Met dus er had hadden het alleen maar bergaf. <lacht> dat is ook de beste buurt van Vlaanderen. <lacht> ja, het is een uh, bijzondere samengevat. Maar het zal, voor, het zal waarschijnlijk had, ook lekker Mag ik nog iets aan, Piet? Zeker, jongen Ik had uh, beloofd om de vroegdienst uh, die nu Antwerpen het is in het FPC in Gent... Uh, een goede morgen te wensen. Dus bij deze, uh, alle vroegdiensten, Febe en dergelijke. Nathalie, mijn hoofd. Uh, goedemorgen. En, en dergelijke. Dat is goede reclame, zo kamerad. Het bier kan veel kapot maken, dat is duidelijk. De beste buurt, heerlijk toch. Goedemorgen, morgen, Peter en Kim. One, two, three, talk, my baby. mee van Rita Franklin en George Michael. Het is op dit moment 7 uh, ja, voor 9, exact. We zitten nog even in Deerlijk in de beste buurt, de Jagershof. En we hebben hier tetramadamme bij ons. Want ik zie daar een, ja, het is een soort caravan. klein caravan met heel mooie lichten. Dat is het Tetterkamionet. Camionet. En Mick van de Tetterkamionet die staat bij ons. Mick, wat is een Tetterkamionet? Momentje, ik kan je even opzetten. Zeg eens wat is een uh, tetterkamionet? Een tetterkamionet is letterlijk een kamionet om mee te gaan tetteren. Tetteren is eigenlijk een beetje een, een dialectwoord voor babbelen. En we trekken eigenlijk in de buurten van Deerlijk om samen te gaan praten met de mensen. Dus we gaan eigenlijk overal naartoe, echt uh, heel drempelig. We zetten uh, ons tetterkamionetje daar met koffie, met cake, uh, twee, klap, allee, twee tafels, uh, stoelen en dan gaan we gewoon gaan luisteren. En waarover de mensen? praten mensen dan? Eigenlijk gaan we in de eerste plaats gaan luisteren wat zijn een beetje de noden en de wensen van de buurt. Wat hebben jullie nodig, uh, Wat is er tekort? Um, en dan, ja, eigenlijk over van alles. Top idee. Ja, eigenlijk heel chique. Heel hè? Echt goed. En, en ze zijn ons daarnet komen soigneren met thee en cake. Het zijn super lieve madame. Nee, ons, mij toch. Vanmorgen dan toch. Dankjewel je om hier te zijn. Zometeen kom ik een beetje tetteren bij jullie. Is het goed? Zeer goed. Tot de Je wil niet weten waar wij overal tetteren, hoor. Goedemorgen. Dit zijn Shania Twain en Henri. Goedemorgen. Even if I had twenty in my hands Oh baby, I'll touch it hurts More than hangovers No, that bottle don't hold the same regret And my mother said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 It's unhealthy and I don't give a damn Cause even if it kills me, I'll always take your hand It's unhealthy, they just don't understand Chris, Chris. Bereid hadden we hier de tetterkamionet. En Chris had iets anders begrepen. Ah, ik, je kijkt naar mij, omdat ik het <laughs> moet zeggen, natuurlijk weer. Oké, okay. de tetterkamionet. Chris ja. had de tetterkamionet. Chris, maar het tis, is best uw best. hoofd. Maar dat zal ook wel bestaan. <laughs> de beelden van vandaag kun je bekijken bij ons op radio2.be of in de Instagram van het Morgen. Het was indrukwekkend hier, de beste buurt in Deerlijk. En nu, een van de beste DJ's van de wereld. Benjamin, heel veel plezier met Kickstart. Vraag je liedje aan. Oh. Ik wil een nieuw salon! Oh, en ons oud-salon naar de zolder of naar het containerpark sleuren zeker? Maar oh nee, Bubblegova neemt in oktober ons oud-salon gratis mee. Dus, jij moet alleen meegaan en laten kiezen? Kom, ja, we zijn weg! Joehoe. je hebt nog maar zes dagen om je gratis en vrijblijvend te registreren maar voor de groepzaak energie. Meld en als... je aan en bespaar inmiddels 200 euro op je energiefactor. Ja, hij zegt gewoon, snel als je het uitziet, ja, het ja, het zitten, niet ja, ja, ik had het iedereen kan bij leggen Van Kalster. Zelfs met uw twee linkeranden. Ja, lacht maar. Maar ik kan gewoon zelf de vloer leggen in ons keuken. Nu, dat meen je niet, hè? Ja, want als je nu een vloer koopt bij Van Kalster, krijg je een speciaal systeem om uw vloer perfect vlak te leggen. Gratis. Zo kan iedereen zelf een vloer leggen. Ja, zelfs jij. Zelfs in... Van Kalster. Nu, naast de laagste prijs, ook een gratis leveling bij Van Kalster. Bezoek onze toonzaal in Antwerpen Geel of Turnhout. Voorwaarden op vankalstervloeren.be. Dit zijn wij, Solar Power Systems. Wij nemen je mee op de groene golf in de storm van veranderende maatregelen. Het BTW-tarief gaat naar 21% voor jongere woningen en de afschaffing van subsidies op zonnepanelen. Contacteer ons snel om nog van de bestaande voordelen te genieten. De nood is er immers dus nog steeds voor slimme, veilige, goedkope groene stroom van Solar Power Systems. Kijk snel op sps.be of bel 03 640 39 -5.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 Tickets en info via primadonnaevents.be samen met Radio 2. Het is nog geen 9 uur geweest en we hebben al een topfeest achter de rug. Beste buur 2023, in Deelik, dan net. Nu krijg je het nieuws. Elke dag, welk voor twee.